Mijn naam is Johan Jong hier. Goed, ja, uh, laten we beginnen met de uh, GoudSilver Bitcoins en de Staatsschuldmeter, de Staatsschuldmeter. Hallo mensen. Ja, hallo Klaas. Ik, uh, <laughs> ik ging net met de GoudSilver Bitcoins en de Staatsschuldmeter beginnen. Ja, ik ik laak even 2 uh, liter bier open. Oh, kijk eens, <lacht> ik hoor alweer dat jij in Bulgarije zit. <lacht> en of gooien whisky erbij. <lacht> uh, okay, ik zit lekker aan de sjoef. Goed, uh, yep. de, de staat veel beter. <lacht> die staat op dit moment op 474,8 uh, miljard in het rood. We ja, gaan even naar het goud toe. Goud is aan het stijgen. 1268 dollar per, per vat goud. En de marijuana index die is een beetje aan het dalen. Dat is, uh, die, ja, die, die is... Uh, Onderweg naast zijn dolletje. Die staat op 115.55. Uh, ja, dan hebben we de bitcoins. En daar is heel wat mee gebeurd. Uh, de bitcoin classic, zullen we hem maar even noemen. <laughs> Gewoon de bitcoin. Die staat op dit moment op uh, 2344 uh, eurotjes. Hij had een piekje van uh, 24.61. Uh, maar daarna hey, ging hij in één keer naar beneden. Er kwam er een splitsing. Er is een kleine afstakking van de bitcoin ontstaan. En nog even van jou Peter. Ja, dus als je uh, voor die splitsing een bitcoin had, dan krijg je daarna een rone bitcoin en een bitcoin cash, zoals die uh, is genoemd. En dat kwam vanwege dat, uh, nou ja dat was al aangekondigd, dat meningsverschil tussen de twee kampen over hoe je bitcoin moet opschalen. Maar die bitcoin cash is ook momenteel 424 dollar waard. Dus dat betekent dat als jij uh, een bitcoin had. Van, die zijn nou 27,85 en je telt daar 400 dollar bij op. Dan zit je op 3185 dollar. Dus dan heb je een nieuwe all time high te pakken voor je eh, investering of speculatie of wat dat dan ook is. Ja. Goed, ja, we gaan zo meteen nog even dieper in over wat dat is Segwit en uh, Bitcoin Cash is. Ja. Oh ja, de olie. Oh, olie Oli was ook aan het stijgen geloof ik. Dat staat op 48,89. Hij ja, kruipt naar de 50 dollar, per wat. Ja, dus verwachten ze dat hij naar de 50 uh, ging kruipen. Maar hij staat nu wel weer een beetje onder druk. Want volgens mij is er net een bericht uitgekomen... dat uh, verhaalt het midden-oosten weer veel meer olie de markt opkomt. Dus volgens mij is hij alweer een klein beetje aan het dalen. Ja, maar hij vindt, is ook maar de vraag wat daarmee gaat gebeuren. Ja, hij stond... Uh, ja, Als ik kijk naar vandaag... dan is hij een klein beetje in de buurt van de 50 geweest. En nu staat hij weer onder de 49. Maar hij de hele afgelopen... Maanden, steeds gehad dat hij 45 was en zo, een beetje daar rond. Dus hij staat wel aan de bovenkant van de range waar hij de laatste tijd gestaan heeft. Mm -hmm. Maar goed, eh, laten we even naar de berichten gaan. Nou, we beginnen meteen al met uh, wat crypto-nieuws. Uh, Dit um, is een coin van World of Warcraft. He heeft dat ding nog een naam? Ja, gewoon gold. Gewoon gold, oké. Okay. En dat wordt gebruikt in het computerspel World of Warcraft. Ja, ik weet niet, speelt iemand van jullie dat? Nee, ik heb wel iemand die het speelt, maar uh, ik speel het niet. Het heeft, dit is volgens uh, uh, mij geen, geen cryptocurrency hoor, dat dacht ik. Oh, nee, okay, okay. nee, dat is gewoon een computerspel. En in dat computerspel uh, kan je dingen doen, uh, monsters verslaan of uh, uh, dingen bouwen met je, als je een beroep hebt of zo. Dan in, uh, in dat computerspel zelf en verkopen. En uh, nou, dat wordt, uh, al die uh, handelen en al die beloningen worden allemaal in uh, goud uitgedrukt of gold. Dus dat is gewoon een munt en dan kun je er één, tien, duizend van hebben. En het is wel grappig, want uh, dat spel zelf doet ook best wel veel om het te ontwaarden. Want mm -hmm. uh, toen het spel werd gelanceerd... moest je best wel veel moeite doen om één gold te verzamelen. En toen was het eigenlijk één gold was best wel veel waard. Uh, toen waren er best wel veel valuta die minder waard waren dan de één gold in World of Warcraft. Maar ja, dat spel dat bestaat intussen al meer dan tien jaar... en er worden steeds nieuwe edities uitgegeven. En vaak uh, ja, als er een nieuwe editie uitkomt... dan. Uh, Verwatend, zeg maar, de waarde van wat daarvoor. Dus wat eerst uh, 1 gold was, dat wordt dan 10, honderd, zoiets. Maar wat, uh, uh, wat je had is in het spel, je kon vroeger, kon je, ja, want je kan met gold wel bepaalde essentiële dingen kopen. Dus wat er toen werd ontdekt, was dat sommige mensen, bijvoorbeeld in China was het wel populair, die konden, zeg maar, uh, ja, ten opzichte van hun uurloon, best wel veel verdienen door gewoon in het spel dingen te doen om dat goud te verzamelen en dan aan westerse mensen te verkopen. Uh, want dat, uh, ja, wat zij in een dag konden verzamelen, konden ze toch wel voor een flink aantal uh, euro's of dollars weer verkopen aan uh, mensen. En nu was dat wel uh, illegaal. En omdat een beetje te ontkrachten heeft uh, de uitgever Blizzard, heeft zelf een manier geïntroduceerd om ja, een beetje indirect goud te kopen. Ze hebben zeg maar, uh, want je, je moet elke maand betalen voor dat spel. en Ze hebben zeg maar de tokens waarmee je uh, een maand lidmaatschap kunt bevestigen. Uh, die mag je in het spel verkopen voor gold. Dus wat je kan doen is je koopt voor jezelf bijvoorbeeld zo'n token. En dan koop je ook één extra. En die verkoop je dan in het spel en dan krijg je gold. Dus dat is een indirecte manier voor mensen om gold van elkaar te kopen. Wat echter nog niet kan is als jij gold hebt. Dat je dan gewoon uh, zegt van ik wil graag wat uh, geld opnemen. <laughs> dus uh, in die zin is het uh, een beetje een vreemde vergelijking. Maar... Uh, krijg je krijgt ja, die... natuurlijk gelijk met de KYC te maken. Als ze dat, uh, dan, moeten ze, dan zijn ze een bank en een, dan is er geld... Uh over te dragen en dan moeten ze hun klanten allemaal paspoort en identiteitsbewijs en adresbewijs okay. opvragen. En dan verkopen die spelen wat minder makkelijk, denk ik. Nou, oké. Okay. Nee, het is op zich al apart dat je ja, die, die manier van dat het nu indirect mensen dat goud kunnen kopen, dat is op zich al uh, apart. Maar het, uh, ja, dat, dat, dat, en dat kan je dus uitdrukken, dus de hoeveelheid geld die iemand moet betalen om zeg maar een, uh, een abonnement te kopen en dan die token die dan weer wordt verkocht voor gold. Als je dat dan omrekent dan kop je, kom je tot een, een, een, ja, een soort prijs per gold en die ligt op dit moment dus hoger dan de prijs van de Bolivar. Die 8493 Bolivar voor de dollar doet. Mm -hmm. Ik weet niet of dat de officiële prijs is of de straatprijs? Nee, dat is de officiële prijs. De straatprijs ligt boven de 10.000. Mm. Ja, want uh, de officiële prijs zegt niet zoveel, want je, uh, je kan het daar toch niet voor krijgen, tenzij je heel goed politiek ja, ik dat, uh, bent. Ja, de straatprijs zit vast met tussen de 11.000 en de 12.000 uit mijn hoofd. Nou mm. oh, okay. ja, het staat hier 11.185,95. Ja. Mm -hmm. Tenminste, op het moment van het schrijven van dit artikel. <laughs> ja, ja, ja. Dat is drie dagen geleden, dus het kan alweer helemaal ouder zijn. Bommen oh. uh, in granaten vliegen om de in Venezuela. Er is zo meteen nog meer nieuws over. Uh, goed, dan gaan we even naar het uh, volgende bericht. Ja, we, we zouden nog gaan hebben over Bitcoin Cash en SegWit. Nou, je, je hebt er al het een en ander over verteld, hè? Maar uh, ja, goed, even voor de leek nog even uitleggen hoe het nou allemaal zit. Ja, er zijn twee stromingen. Of er zijn meerdere stromingen eigenlijk. Er kan nog een voorkomen. Maar er zijn twee stromingen. Eén zijn eigenlijk ja, wat de originele uh, Bitcoin-gedachte was. Van Satoshi Nakamoto, de anonieme figuur die dat bedacht heeft. Die zei: Nou, als het vol zit, Bitcoin, dan moet je gewoon de, blokgrote, de blokken groter maken, zodat er meer transacties in kunnen. En dat blijf je gewoon altijd doen. En zij zijn heel erg van mening van, nou, dat doen we dan ook zo. Uh. Maar dat bedenkt wel dat je hard is heel snel vol komt te staan. En die, dat is een ander kamp. En dat wordt voornamelijk geleid door een bedrijf genaamd Blockstream. Die een hele hoop programmeurs sponsoren van het, van het core development team. En die zeggen van, nee, maar ja, als, als die uh, blockchain zo groot wordt... Dan, uh, dan heb je straks nog maar een paar miners die, die dat uh, ding kunnen minen. Die dat, uh, en dan is het niet meer gedecentraliseerd. Dan, heb je niet meer, uh, ja, dan kan niet iedere... Uh, uh, Tom, Dick en Harry dat thuis op zijn computer zetten en dan is het niet meer veilig. Dus we gaan een andere methode zoeken en dat is we gaan de transacties kleiner maken, we gaan dingen uit de transacties halen en dat heet SegWit, Segregated Witness. We gaan de, de witnesses gaan eruit halen. Ja, dat is iets waar Satoshi Nakamoto nooit over gesproken had. <coughs> en die uh, willen niet de blockchain vergroten. Nou, toen, uh, uh, toen heeft die groep zich uh, wat is het, de afgelopen uh, dinsdag of zo, uh, hebben ze zich afgesplitst. En dat betekent dus dat er ja, een vork zit in de blockchain. Mensen die op die oude vork een bitcoin hadden, die krijgen zowel op de linkerhelft als op de rechterhelft krijgen ze een bitcoin. Als ze het goed aanpakken. En dat betekent dat je, dat je hem of moet je hem bij kraken hebben staan bijvoorbeeld, of je moet hem zelf de privésleutels hebben, zodat je ze drie privé -sleutels in twee bitcoin wallets kan invoeren. En dan krijg je twee keer de uh, uh, krijg je twee keer de uh, allebei de, beide coins. En uh, ja, dat is nog niet het e einde van het verhaal, want er is ook nog een initiatief dat heet SegWit 2X en dat is een soort compromis. Dat was ook als compromis bedoeld om daar wel SegWit in te pakken, uh, maar ook de block size twee keer te vergroten. En die kan ook nog steeds afsplitsen van de gewone Bitcoin. Maar zou dat dan later in het jaar gebeuren? Want dan, dan staat er weer zoiets op het programma, hè? Ja, ja, sowieso moet ik dat weer nog activeren op de andere chain, dat, dat is, ik uh, niet precies uit mijn hoofd welke datum daarvoor staat, uh, maar ja, uh, over een maandje of zo, twee maandjes is geloof ik. Oké, okay, goed ja, maar uh, als jij je wallet opent, dan heb je inderdaad, uh, zie je dus Bitcoin Cash en Bitcoin staan. Nou, ik, uh, ik niet, want uh, ik heb het nog niet goed geregeld, maar uh, oh, okay. ik heb wel mijn keys uh, <laughs> uh, uh, beschikbaar, dus ik kan... Uh, dan moet ik een ja, andere wallet ophalen en daar die keys invoeren. Ah, oké. Okay. Ja. Welke wallet gebruik je? Ja, ik heb die uh, coin, uh, die Bitcoin Core wallet. Met, uh, dus ik heb een full note dan op mijn computer draaien. Mm -hmm. en, uh, maar ik heb op mijn mobiele telefoon ook een aantal wallets. En die, uh, ja, die zullen dat ook wel gaan ondersteunen, denk ik. Maar het is altijd een beetje uitkijken dat er werd wel gezegd van ja, je kan natuurlijk een scam hebben dat mensen een apps app ja. brengen die zegt hiermee kun je je bitcoin cash ophalen, dit is een bitcoin cash wallet. Maar als dat niet goed geverifieerd is, eh, want je gaat dat ding dan installeren, dan geef je die wel je private keys, dat betekent dat als het nep is dan ben je gelijk alles kwijt. <laughs> dus uh, daarom werd er ook aangeraden ja. dat bijvoorbeeld om eerst je bitcoin naar een nieuw adres te boeken ja, op de ene helft van de chain zeg maar, op de klassieke helft, zodat, zodat dat in ieder geval weg is. En dan past die, die key dat die dan eigenlijk leeg is. Maar die voer, voer je dan in, in, die andere, in die andere wallet. En daar is die nog niet leeg. Want die ziet die transactie niet. Want die zit in de, op die andere helft van de fork. die ja. ziet niet dat die leeg geboekt is. En dan kan je hem daar ook nog uh, over boeken. Goed, ja. Um, oh heb hebt trouwens de koers van de Bitcoin Cash nog niet genoemd. Want uh, de, ja dat is, dat is wel de moeite waard. Hè, om even je keys van de Bitcoin Cash in te voeren. Ja, want uh, de, tenminste momenteel is hem... Bitcoin cash is 423 dollar. Dus ja, dat is toch, als jij een bitcoin hebt, krijg je dus 423 dollar cadeau eigenlijk. Want de, de gewone de, de bitcoin is nauwelijks omlaag gegaan. Die is ja die zit nog steeds uh, ja, is een klein beetje omlaag gegaan, maar eigenlijk niet veel. Dus ja, dan, uh, dan is het mooi meegenomen. Uh, uh, uh. Goed, ja. ja. Dan gaan we nog even verder kijken wat we voor nieuws allemaal hebben. Ik heb hier nog een, uh, een berichtje over een bank. Een bank die waarschuwt uh, voor slechte online grappen over de bank, denk ik. <laughs> oh jee. Ja, dat is als je het tekstveld uh, van je transactie uh, invult met... Uh... Uh, kunstmest en, uh, <laughs> Dieselolie. <laughs> Burn Londen. <early. laughs> <Burn -a> phone. <laughs> Lonten. <laughs> <laughs> ja, je, Ja, precies. Ik weet niet welke combinatie van woorden, maar als je maar dat soort dingen erop zet, dan, uh, ja, dan moeten ze dat doorgeven aan hun bazen. En dan, uh, ja, dan uh, kan je, uh, dat kan slecht met je aflopen. Dan uh, moet je misschien, uh, als je een keer langs uh, een officieel ding komt, zoals uh, douane, dan moet je alles inleveren en dan word je vastgezet. Dat soort dingen kunnen gebeuren. Ja. Dus dan, uh, ja, dan is de, die het laatst slacht, zeg maar. Over de, de oversight zegt Nordea Banks Northern Finland Regional Director Anna-Lena Kukonen. Dus, ja, we gaan alleen large-scale monitoring doen, maar we gaan niet individuele accounts controleren. Maar ja, die large-scale monitoring dat is alleen maar filteren, zodat er wat uit komt vallen. En daar gaan ze dan natuurlijk wel weer naar kijken. Staat er staat ook weer... Ja, dat ze dat gaan uh, rapporteren. En dat moeten ze doen vanwege de Act on Detecting and Preventing Money Laundering and Terrorist Financing. Ja, het gebruikelijke uh, excuus altijd. En de banken en financiële instellingen hebben de verantwoordelijkheid om hun klanten te kennen. Zodat ze kunnen zien als ze opeens wat vreemd inkomen binnenkrijgen. En uh, iets van de kosten die ongebruikelijk zijn. De, die controles daar heb ik de laatste tijd van mee te maken gehad. Uh, als je zeg maar uh, bitcoins koopt... Dan uh, kan het zomaar zijn dat, ik weet niet waar dat vandaan komt, of dat bij die uh, exchange zelf vandaan komt. Of dat dat uh, de afdwingende wetgeving is. Maar dan uh, boven een bepaalde grens, en dat was in mijn geval uh, 1000 euro, dan blokkeren ze die transacties voor uh, twee of drie dagen. Dus dan wordt, uh, ja, wordt die, zeg maar, uh, staat er wel een berichtje van, nou, je hebt voor dat bedrag dat gekocht, maar dan uh, krijg je nog nergens beschikking over. Ja, en dan en... sturen ze wel die bitcoins? Of? Nou, uiteindelijk wel. Maar, uh, ja, toen heb ik ook gezegd van, uh, ik, vind, ik vind het wel een rare situatie dat ik daar, uh, zeg maar, zo uh, laat, uh, ja. Het werd wel vernoemd, zeg maar, op hun, uh, bij hun voorwaarden. Maar als het gebeurt, ja, drie dagen lang. Dat is best lang uh, in bitcoin natuurlijk. Het okay. de... Doe je dat via een Nederlandse bank dan? Of... Ja, dit was bij Bitcoin Direct. Ja, maar je Nederlandse bank die heeft het dan gedaan? Nee, ik... Nee, het, zij zeiden dat zij dat hadden gedaan vanuit die organisatie. Dus dat zij dat die transactie blokkeerden. Maar ik, het was mij niet duidelijk of dat nou iets is wat ze vrijwillig doen... of dat dat de afdwingende wetgeving is. Die dat... Ja, want ik weet dat er bij mij ook een keer gebeurd is. Toen kocht ik, uh, bij ABN... ...kocht ik ook bitcoin. Toen ging gelijk mijn telefoon af. En uh, ja, uh, uh, ik zeg ja, ik weet dat ik een bitcoin heb gekocht. Nee, uh, eerst identiteit, geboortedatum. <laughs> nee, er dus <Ja>. mooie <laughs> postcodes en <laughs> oh, ja, ja, dat ja. soort uh, ellende... ...om te bewijzen dat het allemaal oké okay was. Maar wat er gebeurde is dat je kan die transacties dan terugdraaien... ...en dan kan je zeggen, oh mijn hemeltje, uh, zijn er bitcoins gekocht? Nou, uh, dat is een uh, fraudeur of een hacker of een drugsgebruiker. Uh, right. Boekt u het geld maar snel weer terug naar mijn rekening? <laughs> en, dan, uh, en dan zijn die bitcoins al gestuurd en dan is een bitcoin exchange de sigaar. Dus dan, ja, ja, dan ja. zitten eigenlijk die bitcoin exchanges een beetje te naaien. Maar dat was toen, was ja. het. Wit uh, ja, Onnick die zei ook: van ja, dan, uh, we, dan wachten we. Een tijdje voordat we die bitcoin sturen, Omdat we wel zeker weten dat we geld krijgen. Ja, precies. Misschien dat het zo in elkaar steekt. Maar, uh, het is nu al drie dagen geworden. <laughs> maar in diezelfde week had ik, eh, uh, Anders had die, uh, actie gestart. Hè, dat je via zijn gezin, ja. uh, hem een beetje kunt stimuleren. En toen wou ik met mijn creditkaart een beetje het geld overmaken. Dus is meteen mijn creditkaart geblokkeerd. serieus? Ja. Hé? Eh? <laughs> dus dat lukte niet. En ik denk, nou, wat komt het nou? Toen heb ik, uh, wel op acht verschillende manieren uh, nog precies proberen mijn naam en zo te doen. Ik denk nou ja, ik heb er nooit problemen mee gehad. En uh, nou, nou, toen heb ik maar eens gebeld en toen uh, was het gewoon geblokkeerd. Dat was vandaag de transactie. En het enige wat ze hadden gedaan was mij een briefje sturen om mij te melden dat het geblokkeerd was. <laughs> Okay. Met, met de sneeuwmail werd ik geïnformeerd over deze situatie. Misschien kun je gewoon beter gewoon dan maar via de... Gewoon een bitcoin naar van uh, sturen. Ja, ja, ja. Hij hebben dat eens gezien. Oké, okay, misschien wordt het even tijd om het van uit te leggen hoe dat werkt. Ja, dat, uh, dat is misschien wel slim. Ja, ja, je, dat kan kan via, je kan donaties via Vrijspreker doen. Die heeft een uh, stichting, Liefas. Mm -hmm. En dat is een ambi-stichting. Dus dan kan je het van de belasting aftrekken. Als je dan in dat 52 ah. uh, tarief zit, dan uh, hoef je maar de helft te betalen. Nou, ik zit in het uh, 10% tarief in Bulgarije, dus ik weet niet of dat gaat werken. Ja, maar misschien kun je nog even vertellen even over die actie van, uh, van Twan. Wat het precies inhoudt? Um, ja, tuurlijk. Het loopt al een poosje. Het is een uh, GoFundMe. Dat is de website actie. Als je die webs website Twan typt in het zoekveld, dan uh, heb je hem meteen te pakken natuurlijk. Uh -huh. Maar uh, ja, Twan, zoals ik het begrijp, hè, Twan heeft natuurlijk uh, ja, deels uh, als een beroep, maar ook deels al als uh, ja, als ideologie heeft hij een uh, bepaalde toenadering tot ons uh, belastingstelsel en dienstplicht uh, gehad. Mm. En uh, ja, zoals ik het nu begrijp, is de situatie van niet verkeerd dat hij uh, ja, eigenlijk niet echt kan beschikken meer over middelen. Dus mm. waarschijnlijk zoiets als hij als, je, als hij zelf iets werkt, dan verdwijnt het weer of zo, zo begrijp ik het tenminste. Mm. Maar uh, ja, je kan natuurlijk wel uh, ja, zijn vrouw of zijn gezin steunen. Mm. En uh, hij biedt aan dat je hij wil dan toch alweer weer consultancy gaan doen en uh, als je 100 euro of meer uh, doneert aan zijn gezin, dan uh, krijg je ook een consult van een uur. Okay. Ja, ook goed. Maar ja. dat, uh, dat, uh, dat adres, dat is dan toch gewoon het GoFundMe adres? Hoe zou ze dan alles aan GoFundMe uh, blokkeren? Ja, ik heb geen idee. Kijk, uh, ik, ik zeg niet dat het met Tran te maken heeft, maar het is ja. wel gebeurd, zoals ik het zeg. Ja. Dus ze uh, dus zullen gewoon anders gewoon een Bitcoin adres aanmaken voor Tran. Uh, <laughs> leg wel uit hoe je daarmee bij uh, thuisbezorging.nl uh, boodschappen kan doen. Oké. Okay. En dan wil een cloudmine contract voor hem aanmaken of zo, weet je wel. <laughs> dat elke week op elke dag wat gestort krijgt of dus zo. <nacht> Niet te stoppen. Ja, <nacht> dus ja of een egel wel andere uh, dingen. Ja, goed. Overigens nog even over die, uh, die banktransacties. Er staat de, financi de, de, de Financial Supervisory Authority, dus dat is de autoriteit financiële markt of zo. die zegt dat de banken niet een wet, wettelijke verplichting hebben om de, de mededelingenveld in de transacties te controleren, maar dat sancties, related moni monitoring, het wel vereisen. Dus Het dat, is dat dus niet wettelijk vereist, maar je kan wel een boete krijgen als je het niet doet. Dus dat is een beetje een vreemd verhaal, maar kennelijk uh, ja, kan je er een boete krijgen. Ja. Nou, over autoriteiten gesproken, dankjewel voor het bruggetje, ik, euh, ik wist het anders niet hoe ik het bruggetje van dit naar dat moest maken. <laughs> maar uh, ja, een andere autoriteit die totaal nutteloos is, is natuurlijk de NVWA. En uh, ja, die willen de eierboeren kapotmaken. Nederlandse Voedsel-en-Ware-Autoriteit, voor ja, wie er niet mee bekend is. Ja. Ah, ja. Ja. Het was uh, een organisatie waarvan zelfs de VVD op een gegeven moment vond, nou die uh, subsidiekraan kunnen we wel dichtdraaien. En in één keer, eh, uh, ah, ik regelmatig constant ze te, te horen, ja. Ja. Ja, ja, ja. Dat gaat het altijd, hè? Ja, dat ik, eh, geweldig. Ik, ik moest even denken aan een, um, toen, we, vroeger, ik heb er ooit ergens op een werkplek gezeten waar we dus echt een overschot aan personeel hadden. En dan had je een aantal de gasten die zeg maar het langste daar werken, die deden ook, die waren heel goed in doen. En op een gegeven moment zei de baas van, nou ja, daar moeten toch maar mensen uit, weet je wel, want we hebben te veel aan personeel. Mm -hmm. En ja, je had als die, die, zeg maar, de laaie flikkers, die gingen ze heel luidruchtig werken, als ik begrijp wat ik bedoel. Ja. Ze gingen niet hard werken, dus ze mm -hmm. deden nog steeds geen flikker, maar ze gingen epibreren, maar dan met heel veel uh, lawaai erbij. Mm -hmm. Epibreren, ik weet niet of het woord kent, dat betekent ja. zeg maar de kunst van dat je, uh, de, de, de indruk wekken dat je met iets heel belangrijks bezig bent terwijl je geen flikker doet, dat is het, ja. Hmm. Hebben ze daar een heel eigen woord voor? Nee, Vibreer is door die die die die benen, <laughs> door Simon Carmichael bedacht. Ja, een uh, andere komiek, heeft dat toch gelanceerd? Ja, ja, Simon Carmichael in uh, 1953 om een ambtenaar te omschrijven. En uh, ja, de FNWA doet me daar ook een beetje aan denken, weet je wel. Dan, die, die mensen gaan dan heel luidruchtig uh, uh, net doen of ze werken. Uh, in de hoop dat ze dan niet ontslagen worden, maar die hebben nog steeds geen zin om iets te doen. En ja, de NVWA, ja, toen ze hoorden dat ze de subsidiekraan uh, dichtgedraaid werd, in één keer lieten ze van zich horen. Ja. Ja, ja. Als je tot zondag zonder eieren kan leven, zou ik dat aanraden, zei hij. <laughs> ja. Nou, heel dramatisch, hè? Iedereen, ja, heel dramatisch. Iedereen zit te zitten. Maar ik heb gewoon vandaag nog een ei op. Uit ja. Ja. Ja. ja, ik, uh, ja, ik, uh, ik uh, ga gewoon door, het maakt me echt geen fuck uit of ik uh, als die kip uh, luizengif gif op zich heen heb gehad. Ik bedoel, uh... Ja, maar je weet toch inmiddels wel, al deze autoriteiten... Die, die, die, ik bedoel, als je je auto gaat de APK laten keuren, dan kan die afgekeurd worden omdat het knipperlicht niet oranje genoeg is, maar een beetje ja. aan de witte kant zit. Ik bedoel, dat soort dingen gaat het altijd over. Het is niet zo dat uh, ook er, ja, ze zijn bezig de allerlei restaurants te sluiten. Ik weet dat de restaurants waar het Libertari Centrum altijd vergaderde dat is ook uh, dicht geweest omdat het uh, de, uh, ja, door deze autoriteit gesloten. En het restaurant waarin in, in Den Haag altijd heel veel politici eten, dat is ook uh, dicht gegooid. En... Ja, het is niet zo dat daar kakkelanken rondlopen. Of zo, dat het heel smerig is. Ik kan me dat haast niet voorstellen. Maar dat zijn allemaal van die dingen: van uh, ja, je, je knipperlicht is te oranje. Uh, dat soort uh, onzin. Of, uh... Je hebt niet de vereiste gekleurde sn snijplanken: <laughs> ja. groen voor groente, rood voor <laughs> vlees. <laughs> dat soort dingen. <laughs> je hebt niet een harde en een zachte bezem. Is het niet zo dat juist ook door die hele strenge controles. dat mensen ook wel eens wat te. ja, hoe moet, moet ik zeggen? Soms is het ook goed om wat bacteriën. ...in je lijf te krijgen, want daar word je weerbaar van. Ja. ja, dit gaat dan over uh, een uh, schoonmaakmiddel om, en een gif om luizen te doden. Ja, uh, daar heb ik inderdaad ook, had ik ook nog wat over, want inderdaad in Sri Lanka bijvoorbeeld... ...hebben een paar mensen wel eens een heel flesje van dat gif uh, opgedronken. Zeg maar de hoeveelheden, als je die in, in eieren zou aantreffen... Uh, ...die door de uh, Nederlandse voedsel en autoriteiten uh, als uh, besmet aangemerkt worden... ...dan moet je ongeveer 10.000 of meer van die eieren opeten in één dag... ...die hoeveelheid van zo'n klein flesje te kunnen bereiken. Een aantal mensen in Sri Lanka die wilden dus zelfmoord plegen door zo'n flesje op te drinken... ...maar ja, ze werden hooguit een beetje misselijk ervan. En dat was alles. De dag daarna was het gewoon helemaal weer uit hun lijf. Ja, ze dus toen de fabrikant aangeklaagd. Ja, ja, <laughs> Nee, het stond niet op de verpakking dat je hier ging. Uh... Dus lukken met zelfmoord, dat is wel heel deprimerend natuurlijk. <laughs> ja, ja, ja. Goed, ja, um, er is weer iemand aangeschoven, en, uh, dat is uh, Henk. Hallo. Hallo oh, Henk, ja, leuk dat je er ook bent. <laughs> ja. Ik weet niet of je trouwens een onderbuik bij heeft. Eh, uh, nou ja, yeah, uh, een huh? ben ja. Een beetje misselijk. <laughs> een beetje, een beetje. Ik uh, heb net uh, eieren gekocht. En uh, dan lees je het uh, half in het nieuws. Ik heb ze gewoon gegeten. Ja. hij heeft het inderdaad achteraf nergens over te gaan. Nee. Ja, ik heb Chernobyl ook overleefd hoor, dus ik uh, ja. geen blasfinatie minder omgeleden. Tot, tot nu toe. Dat uh. yes. uh. kan nog komen. Ik ben bij Chernobyl, Chernobyl geweest uh, als bezoeker. Hoi, ja, ja, ja, ja, inderdaad, ja, je hebt foto's van. Ja, je was bij Chernobyl inderdaad. Het lijkt een hele uh. serene omgeving te zijn, heb ik gehoord. Wel ja. nee? oh, Heel veel dieren zitten daar, want je mag er niet jagen, dus uh, het is één grote... Uh, <laughs> Wildgroei van dieren. Geweldig. <laughs> en dan waren die allemaal vervormd en zo? <laughs> nee. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Zie je dat je allemaal zombies daar rond zit, geloof Ja, mensen met drie hoofden en zo. En je, je, je geeft ook geen. Je schijnt nu ook niet meer. Uh, Tenminste, je schijnt nu ook niet uh, poepen of zo? Nee. nee. Oké, okay, ja. je bent nog gewoon helemaal gezond. Ja nee, ze hadden daar zo'n stralingsmeter en dan uh, ja, probeer je eens een beetje uit te leggen wat je, je dosis was als je daar dan een dagje naar Tsjernobyl gaat. Maar dat is ongeveer, ja, het is nog minder ik, dan één transatlantische vlucht waarbij je ook straling krijgt. Dus ja, het is ook allemaal niet zoveel. Meer, meer of minder dan de Röntgenfoto? Ja, veel minder ja. Oh, oké. Okay. Maar het probleem is... Er zitten natuurlijk van die, uh, die alfadeeltjes, die, die, die hebben heel weinig doordringend vermogen. Maar als je dat op je huid krijgt, dat is wel fout. En dus ook als je, als je wat eet en het zit daarin en je krijgt zo'n zo hot particle op je darmband, dan kan je daar wel kanker van krijgen. Dus dat is waarom er, je, je, je mag daar geen eten van mag halen of eten dat, daar, uh, dat je daar eet. Dat wordt van buiten naar binnen gebracht, naar die, uh, die exclusion zone zoals dat dan heet. Die dieren die daar rondlopen, die kunnen dan niet eruit ofzo? Of, uh... ja, jij kon er wel in. Ja, dat zijn allemaal checkpoints inderdaad. en Daar moet je, ja, daar moet je dan door een een stralingsdetector de heen om te kijken of er geen hot particle aan je kleeft. Oké, oh, oké. Okay, okay. ja. Maar eigenlijk zat ik dus nog minder in een verhaal. Oh, sorry ik, Henk! Als je, je de terugluistert, uh, kun je het horen dat ik uh, <laughs> oh, sorry, heel man. hard gekegeld Sorry voor de onderbreking. Ja. ja, we kunnen heel goed achter. Maar he, he, he, he, he, ja, ik denk dat de issue uh, is dat, uh, he, dat de overheidsinstantie inderdaad uh, niet helemaal uh, erbovenop zit. En waarschijnlijk zou een brancheorganisatie het veel uh, rapper uh, doen. Ik denk wel dat uh, voedselkwaliteit echt wel gecontroleerd moet worden. Ik geloof er niet in dat uh, uh, ondernemers en fabrikanten zelf altijd evenveel discipline op kunnen brengen. Maar, uh, nou ja, weet je, laat ze maar een soort brandsorganisatie uh, opzetten. En het uh, met elkaar uitvogelen wat een beetje kwaliteit is. En, uh, dus je maar... denkt het ondernemers voedsel gaan verkopen dat bedorven is. En daarmee, uh, ja, een uh, grote klanten, betrouwbare uh, klantenkring ontwikkelen of zo. Nee, nee, nee, nee, uh, nee, dat maakt er niks uit. Dat calculer je er gewoon in. Weet je, dan ben je al lang weg. Ja, nee, nee moet... het is voor het belang, het belang van je reputatie. Ik bedoel, je wil niet als bedrijf, als je een lange visie hebt... en niet een, de reputatie opbouwen dat jij een verkoopt koopt. Nou, ook als je geen lange termijn visie hebt, dan moet je een hele investering gaan doen in een restaurant. Dan uh, krijg, ga je, krijg je even wat mensen te eten. Die, die, die gaan dan allemaal kotsend de deur uit en dan kan je gelijk de tent weer sluiten. Dat wordt ook niet een winstgevend verhaal. Ja, nee, ah, maar goed. hè bedrijven uh, van even ja. te breken, die hebben... Maar vooral de grotere bedrijven die hebben gigantische uh, registratie en processen in werking om in noodgevallen dingen weer terug te halen. He, dus als ja. je, ik werk toevallig zelf, ik uh, was gewerkt voor een uh, bedrijf dat aardappels verwerkt. Ja. Maar uh, ja die, dat, dat is heel serieus. Dus als er uh, iets wordt ontdekt, dan kunnen ze hele ladingen, hele vrachtwagens, hele ritten, producten, kunnen ze allemaal terughalen en zien waar dat naartoe is gegaan. En uh, heel makkelijk weer uh, redden en dat is uh, ja, ook omdat ze gewoon uh, ja, ze zijn groot genoeg om uh, ze willen niet dat dat een keer heel erg misgaat of dat als het misgaat willen ze in ieder geval daadkrachtig kunnen optreden ja. en dat is denk ik wel heel normaal enorm veel geld als je dat niet, dat niet zou doen nee precies en als jij uh, ik kan me best wel voorstellen dat als jij uh, uh, als alles maar vrij is en er zijn allemaal tentjes van iemand uh, ja weet ik veel dan moet je je jezelf ook verstandig moeten nadenken waar wil ik wel en niet eten maar over het algemeen zijn bedrijven die uh, ja, wat van plan zijn om langer te bestaan. Uh, vaak best wel zorgvuldig met het aanbieden van uh, hun producten. En je zal inderdaad op de lokale braderie je best wel een of andere marloot vinden... die, die daar niet goed uh, rekening mee houdt en deze stokjes de hele dag in de zon laat liggen. Ja, of gewoon maar... onkundig is. Hè? Dat bedoel ik meer. Hè? Ja, dat, onkundig uh... is, maar, uh, ja. Het is, maar dan is het ook zo dat... Als klant, dat weet je ook als jij naar uh, Bangladesh op vakantie gaat. <laughs> dat als jij van elk straatteentje ja daar moet je, gewoon, moet je gewoon mee uitkijken. Dus het is een, ja. een afweging, risico, uh, kwaliteit, prijs die je dan maakt. Gewend, hè? Ze zijn vaak niks gewend. Als, uh, ze, als ze wel wassen, maar ze doen dat in uh, water waar zij prima tegen kunnen. Ja, dan kan het voor ons al een reden zijn om... Uh... Ja, de buik te legen, zeg maar. te <laughs> ja, langs en spontaan. Ja, er, is in in geval, er is in ieder geval behoorlijk uh, veel voor nodig om uh, de hygiëne niveau uh, hoog te krijgen, zeg maar. Ja, en ik denk dat zo'n organisatie uh, wel zeg maar, uh, met de oog van uh, de ondernemer uh, kijkt, zeg maar. Ja, dus, niet meer, dus minder snel met die boetes uh, komen, zeg maar. Die niet uh, constructief zijn. Ja, dan voel je eigenlijk gelijk de pijn van een fout, uh, maar eerder denk ik gewoon zo van uh, wat constructiever. Je hoeft ook geen boete te stellen als brancheorganisatie. We hebben brancheorganisatie keurslager en dat staat dan, dat weet de klant op een gegeven moment, keurslager staat voor een bepaald kwaliteitsniveau. Net zoals je weet dat McDonald's voor een bepaald kwaliteitsniveau staat. En dan hoeven ze alleen maar te zeggen. Hé, hey, we hebben bij de controle gezien dat u niet aan onze kwaliteitseisen wat doet. U, wordt, uh, u kunt niet langer het logo-keursmerk uh, uh, aangaan. En dat is dan natuurlijk funest voor zo'n ondernemer. Je hoeft niet eens met boetes te werken. Je kan gewoon uh, mm -hmm. uh, het logo uh, wegnemen. Het was ook uh, gewoon een LTO die, uh, die, die opnam voor de, voor de boeren toen. Uh... Dat is de Landbouw- en Tuinorganisatie. Is dat een uh, brandvereniging? Ja, ik denk uh, wel. Ja, van de Landbouw- en Tuin. Uh... Ja, ja, die kwam uh, die, die, ja, die, ja, inderdaad, Die trok meteen ja. aan de bel toen. Uh, ten, ja. die, die topman van de NVA. Uh, ja, zit die maar, andere op, op TV. Ja, uh, ja. Zij controleren niet de kwaliteit. Ze zijn echt gewoon een uh, ja. Maar dat in, in dit uh, machtsspelletje is het wel goed dat daar dan een blok uh, tegen wordt gezegd, uh, gezet. Tegen de overheid heb je het dan best wel moeilijk. Ja. Als je. Uh, zeg van, uh, dit is waanzin. Je kunt genoeg uh, vraagtekens uh, stellen bij de... Wat is het, de NVWA? Uh, ja. Maar zich denk ik hè, dat het wel goed is... dat er een derde meekijkt in de voedselbereiding. Nou ja, dan gewoon journalisten. Die gaan niet uh, elke week op pad uh, door de stad en land om uh, elke... Ja, Michelinsterren, Sterren. Die zijn het ja. hele, hele business. Die helpen record. Ja. Ah ja ik heb het rapport uh, gelezen wat uh, dit jaar uh, semi-gelekt was van uh, de eetentjes hier in de, de stad en uh, daar uh, kwam dan ook de blauwe lotus uh, voorbij dat is een uh, Chinees die er gewoon mm -hmm. en die stond alweer wel vrij goed bekend maar klaarblijkelijk was hij in uh, een mans uh, handen uh, gevallen ja er waren best wel op en aanmerkingen over van uh, wat er beter kon en dan merk je dus ook dat zo'n organisatie uh, Nee, ik bedoel de blauwe Lotus, In dit geval zich heel onwillig opstelt. Er mm -hmm. uh, we moeten vertalen komen, maar uh, uh, we kunnen dan zeg maar niet uh, na drie uur, want, uh, want, uh, dan dan zijn het, want dan zijn we aan het werk en zo, terwijl uh, je in het rapport ziet dat de NVWA best wel uh, hoe heet het, uh, uh, meerdere uh, mogelijkheden biedt. Um, ja, het komt uit het rapport toch naar voren dat ook al kan zo'n blauwe lotus uh, klant kwijtraken, missen ze toch zeg maar de, de visie aan de horizon op het lange termijn denken hè, om er het beste van te maken. Ja, dus ik denk wel dat zeg maar uh, dat, dat, dat, een, dat er een puls nodig is uh, links en rechts uh, uh, uh, op het gebied van voedselkwaliteit. Ik bedoel, ik heb ook. Uh, in de zorg uh, gewerkt en uh, eigenlijk kun je elke dag wel uh, nieuwe hygiëne dingen leren, gewoon dingen die je onbewust uh, doet, ja, die toch kruisbestuiving kunnen uh, veroorzaken en dat soort dingen. En uh, ja, en, en dan uh, en, ja, en dan heb je al die smoesjes wel klaar, weet je wel, van. Uh, ik heb het druk en uh, weet ik veel wat. Maar uh, okay, kijk Henk, aan de andere kant, het is ook zo als consument kun je ook zeggen van ja, als ik bij dat restaurant eet, krijg ik diarree, laat ik daar maar niet gaan eten. En op een gegeven moment krijgt dat restaurant een signaal van wacht even, heel veel komen niet meer terug. Hmm. misschien moeten dus eens even kijken of het in de keuken wat hygiënischer kan. Ik denk niet. niet er de te komen uh, ja hmm. Maar kijk, het houdt ook nergens op dit, hè? want je kan zeggen ja, ik ontwikkel chips bijvoorbeeld, ja, dat is ook een enorm kwaliteitstoestand, want daar gaat enorm veel geld in om. Dus je wil weten dat dat ding goed werkt voordat hij uh, gemaakt wordt. Dus er zijn ook allemaal procedures en regels voor verzonnen. Omdat, uh, ja, en steeds als er weer iets misgaat, dan wordt dat gekeken hoe je dat in de toekomst kan voorkomen. En oh, dat kost allemaal bakken met geld. En dan kan je zeggen van nou, ja, hey, ik zie nog steeds dat er wel eens wat misgaat. Dus ik denk dat de overheid maar eens bij moet komen om hier haal en perk aan te stellen. De teugels aan te halen en de mensen aan de tand te voelen. Uh, maar ja, die hebben gewoon de ballen bestand ergens van en die hebben ook totale verkeerde incentives. Het is net zoiets als, als de maffia ergens bij halen om, om te zorgen dat je saté niet doorwist. Het is, uh, ja, het is een hele foute, foute club nu. Om, uh, om ook maar iets van te verwachten dat ze ook maar iets gaan doen om het goed te maken. Want zo'n organisatie die is ook gediend bij problemen. Dat zie je natuurlijk bij alles. Als, als je zegt, nou, ja, is het best wel gevaarlijk met terroristen. Misschien moet het, het toch, uh, toch wel handig om dan instanties de overheid erbij te hebben om ons tegen terroristen te beschermen. Op het moment dat er een, dat een organisatie is die meer geld krijgt als er een probleem is, dan gaan ze dat probleem niet oplossen. Want ze lidmaatschap verplicht kunnen stellen. En dan gaan ze het probleem groter maken. Ze gaan zorgen, ja, we gaan met uh, onze vlaggen rondzwaaien in. In Afghanistan en daar ook mensen vermoorden. Krijg je nog meer terrorisme. Ja, en dan is er nog meer vraag naar beveiliging. Dus op het moment dat je niet vrijwillig lid bent van een organisatie. dan gaat deze organisatie zorgen dat het probleem enorm groot wordt. En dat zie je bij alle, alle dingen. Is dat gebeurd ook bij de bijstand die zou voor maximaal 50.000 mensen uh, armen arme gaan zorgen. En ja, dat probleem is nooit opgelost. Het is alleen maar groter geworden... zodat hun organisatie ook weer groter is geworden. Dus, dus succes is falen bij de overheid. Ook falen leidt tot een hoger budget. Want de klanten kunnen niet nee zeggen. Die kunnen niet zeggen van... hé, hey, dit, dit werkt niet. En, uh, en de, de, de, de abonnementsleden, zeg maar, als je het zo moet noemen... die kunnen geen afscheid van hun abonnement nemen. En daarmee gaat zo'n organisatie altijd uit de hand lopen. Nou, ik, ik vind in ieder geval dat... Uh... Deze organisatie had zich moeten houden bij het creëren van rust op de voedselmarkt. Met deze paniekberichten doen ze dat dus niet. Daarmee zagen ze hun eigen poten. Ja, maar we hebben ook nog iets anders. Er is ook een heibel over de vliegtuigstoelen. Ja, er moet meer regelgeving komen. Zoiets was het, hè? Ja, professor Peter Vink van de TU Delft. Ja, in de TU Delft hadden ze natuurlijk vroeger lucht- en ruimtevaart. En ze hadden Fokker en Hardje-professoren die. En probeerde betere vliegtuigen te, mee te helpen aan betere vliegtuigen te ontwikkelen. Maar ja, fokker is er niet meer. Dus die professor moet het anders doen. En deze professor die heeft bedacht dat, dat, er, dat de overheid maar eens moet ingrijpen. Omdat de stoelen steeds dichter op elkaar komen te staan. In de vliegtuigen. Dus uh, er komen, ja, er komen steeds meer vliegtuigen, blij uh, maar in een, of steeds meer stoelen in een vliegtuig te zitten. Om meer passagiers te kunnen vervoeren. En dan krijg je steeds minder beenruimte. En dat is nu al 5% van de passagiers, die past niet meer in de stoel. Want natuurlijk ook zijn dat passagiers dikker worden. En in 2030 zal het 15% zijn, als, het krabde, als de krapte tent niet wordt gestopt, zegt Vink. Maar het punt is natuurlijk dat uh, dit is in feite wat de klant wil. Want de bedrijven die zetten ze alleen zo dichtbij, die hebben een, een functie, een formule, en daar gaat de beenruimte in en daar komt de prijs uit voor het ticket. Want als je minder beenruimte hebt, dan kan je meer stoelen erin en dan gaat de, kan de prijs wat omlaag. En zij schatten het kennelijk zo in dat mensen een lagere prijs iets belangrijker vinden dan meer beenruimte. En dan gaan ze dat leveren. Ja, dus, dat klopt ook uh, wel. Ik, er zijn, uh, ik zit regelmatig op korte vluchten en daar geldt dat heel sterk. Ik kan me voorstellen dat vluchten van 10 uur dat dat een heel ander verhaal is. En vaak zijn die toestellen ook anders die daarvoor worden gebruikt. Het zijn grote toestellen met uh, meer gangpaden. Maar die korte vluchten, daar, daar ging het volgens mij was het fotootje. ook was een toestel met, uh, met uh, vier of uh, zes toerletjes per uh, rij. En... Uh, daar zie je wel eens dat het hele toestel vol zit, maar dan de rij waar de extra beenruimte is, wat bijvoorbeeld 10 euro meer kost, 10 euro, die, daar zijn dan nog plaatsen vrij. Hmm. <laughs> dus 10 euro is vaak ja. al niet een reden voor mensen anders. En, en dan heb je het echt, dat is een riant verschil hoor in die toestellen. En dat, dat is echt wel van echt, hoe lang? Uh, twee uur vluchten, dat zijn vaak ja. tussen de twee en de drie uur die uh, vluchten met die kleinere toestellen. Nou, hmm. En die beenruimte is wel echt beperkt. Als je, ik ben niet echt een hele grote meneer, uh, 1 meter maar uh, nou, als ik uh, als ik daar in, ik moet echt een beetje zijwaarts inschuiven als mm. ik uh, als ik niet uh, 10 euro extra betaal zeg maar. voor de extra beenruimte. En uh, ja, ik vind het belachelijk dat daar uh, regels worden, dat die mensen zich daarmee willen gaan bemoeien. Maar uh, ja, uit de praktijk blijkt wel, vind ik. Hè. Ik, ik, ik zit niet heel, heel vaak van. in het vliegtuig, maar uh, ik heb toch wel een uh, paar vluchten meegemaakt. Over het algemeen uh, ja. die, die zijn die stoelen nog wel eens vrij, zeg maar. Ja, en dit is een heel goed compromis hè, dat je een, een rijtje met stoelen maakt. En dat kun je natuurlijk ook variëren. Ik kan ja, een beetje schatten uh, van, van hoeveel uh, vraag is er naar beenruimte en hoeveel, hoeveel, uh, prijs, hoeveel moet de prijs dan omhoog voor die 1 ja, je, extra... hebt, je, je hebt een paar rijen rij die gaan naar de, waar de, zeg maar de nooduitgang zit. En in het toestel, midden in het toestel zitten twee nooduitgangen, dus daar heb je sowieso al twee rijen met meer beenruimte. En je hebt voorin het toestel, zeg maar de eerste rij heeft ook meer beenruimte. Dus je hebt uh, over het algemeen uh, sowieso in kleine toestellen, minstens drie rijen, dus dat zijn dan uh, uh, drie keer vier of drie keer zes plekken met extra beenruimte. En soms is het ook al meer, soms zijn de eerste paar rijen wat ruimer dan uh, de rest van de rijen. Dus uh, er zijn altijd opties uh, genoeg. Die kunnen dat en... altijd instellen natuurlijk. En ze is ook gewoon een optimale winst. Precies, precies. En dat is opti optimaal genot voor de gemiddelde consument. Ja, en ook niet iedereen is even groot als een Nederlander. Hè? Laten we wel wezen, uh, er zijn genoeg landen waar je als Nederlander heen gaat. En dan ben je echt wel de grootste persoon daar. Hm. Voor heel veel mensen is het genoeg ruimte. En natuurlijk zijn er hele dikke, lange, westerse mensen voor wie het een beetje krap is. Maar dat is een heel, heel, heel... Heel, ja, ik denk dat het een soort gat is in die persoon en beleving. Hè? Dat zijn weer Nederlanders. Nou, dat is misschien een hele dikke Nederlander die dat heeft bedacht. Dat daar meer ruimte moet komen. Dat is heel erg exclusief voor mensen die, uh, ja, die zo lang zijn. Er zijn heel veel landen, nou, daar is de gemiddelde lengte ligt uh, onder de 1,80 meter. Nou, die, en er zijn ook genoeg landen, daar is niet iedereen vet. en nou, die mensen die passen allemaal prima in die toestellen. Het <laughs> is echt een beetje ons probleem, denk ik. Tijdje terug had je, zat uh, Ryanair en al die maatschappij hadden de onwijs de Nou, toen kwam Wouter die vond in één keer, hè, klaar, moet de kerosinebelasting komen, want, eh, uh, ja. goedkoop reizen moet niet kunnen. Stel ja. je voor dat al die arbeiders, uh, ja, al die arbeiders uh, gaan reizen. Gaan <laughs> reizen, ja, dat moeten we niet willen. <laughs> ja, en, toen um, kwam de kerosinebelasting in Nederland, nou ja, toen ging iedereen naar, uh, Tenminste, heel veel mensen gingen naar, over de grenzen naar uh, WCEP of uh, SAVETEM om uh, daar goedkoop te vliegen. Nou, dat moest ook niet kunnen, ja, we hebben het Europese Ja, En nou denken die vliegtuigen, ja, we willen toch nog goedkope tickets kunnen leveren. Ja, dus gaan we maar even de stoelruimte, de, de, stoelruim de beenruimte inkorten. In ja, dus een continue strijd tussen mensen die ons willen geven wat waar, waar wij om vragen en ja. <lacht> mensen die dat willen <lacht> verhinderen. Ja. ja, precies. <lacht> <lacht> die bizarre situaties. is dat. Die, die, die, die, die doen het echt briljant. Als je nagaat hoe, hoeveel, en hoeveel vrijheid je hebt om in Europa nog te reizen. Ik denk dat, dat dat is een van de weinige vrijheden die we nog echt hebben. Maar dat, dat wordt natuurlijk gehaat door onze heersers. Want het is briljant. Je kan van nou ja, een paar tientjes kun je naar Barcelona of van een paar tientjes kun je naar Bulgarije. Dat uh, zijn ook nog landen naar Bulgarije, Maar daar kun je ook voor een paar tientjes wel rondkomen. Dus de taxirit is nog duurder. Je kan nog meegemaakt dat ik voor 5 euro naar Pisa flow of 5 euro naar Barcelona. Oh, dat is wel echt Pisa. Ja, dat is voor de Ja. En dan, dan in één keer dan, dan, ja, dan moet er bezuinigd worden. Op dat, want ja, die, die, ze willen die tickets wel laag houden. Ja, dan gaan ze in één keer op Stewardessen en Piloten bezuinigen. Want die zouden worden dan slachtoffer van die kerosinetex. Ja, ja maar dat is daar... ook zo'n overweging natuurlijk. Dat, uh, ja. Ja, of je een drankje krijgt of niet. Uh... En dan ja, willen de nou, mensen bij, dat wel. Of, bij, uh, die, uh, bij die uh, goedkopere vluchten, daar is het zo dat uh, zeg maar uh, de, het cabinepersoneel wat er is, en dat is eigenlijk ook tijdens de hele vlucht wel continu bezig om gewoon allemaal kaartjes langs jou uh, te <laughs> Ja, ja, Ja, dat ja, ja, ja. Moet, ver ver moet verkocht worden. Ja, <laughs> ik denk dat die, die mensen verdienen zichzelf wel terug want uh, mijn ervaring is toch wel dat uh, mensen betalen niet 10 euro extra voor de, voor de beenruimte. hè dat dat niet zo maar laten we wat kopen aan boord ja, want dan blijven de tickets uh, ja, drinkels pringelt. nemen ja of een biertje voor een euro bovenop de prijs dat dat vinden ze allemaal prima maar ik moet zeggen dat die die budgetvluchten uh, ja het, het valt best wel mee als je uh, het is niet zo dat je als je een broodje en drinken koopt dat je dan een tientje kwijt bent ja, het is wel vaak 2 of 3 euro voor de dingen die je betaalt, maar in sommige sportkantines betaal je dat al voor uh, die dingen, dus het, uh, het zijn alleen maar eigenlijk prachtige bedrijven die een gigantisch goede dienst leveren en ja, je kan eigenlijk alleen maar zien dat het uh, van alle kanten wordt belaagd door mensen die, uh, ja, die daar hun eigen gemotiveerde moeite mee hebben. ja nou, daar komt ook nog iets bij. Want uh, de overheid is heel erg bezig met het milieu, uh, kerosine is fout, vliegtuigen, behalve als ze zelf naar een conferentie in Kyoto uh, vliegen, dan is het in één keer niet fout. Oh, ja, vet, hè. Ja, ja, ja. Ja, ja. Maar in ieder geval, ja, juist uh, van, vanwege het, uh, het milieu, kiezen die maatschappijen dan om veel mensen in een vliegtuig te prakken, dat is lekker efficiënt voor de, voor de kerosine. En dan is het nu weer niet goed, want dan is er weer iemand die wordt betaald. Uh, van de Sabaris, uh, Universiteit Delft. Ik denk dat het door de overheid wordt opgebracht. Dus weer een overheidsdienaar. En die zegt: Ja, het, er moet wel minder kerosine worden gebruikt. Behalve als wij naar uh, Kyoto vliegen. Maar uh, ja, ik wil wel, als ik in het vliegtuig zit, meer bijruimte hebben. Nou ja dat, ja, dat spijt me wel. Maar ja, het, het, het is niet consistent met elkaar. Dit is ook weer komen over waar uit Amerika trouwens. Hè? Want uh, is er. De the Flyers' Rights Passengers, die hebben. Uh de FEE aangeklaagd, dat dat steeds meer beenruimte verdwijnt. En de FEE die zegt, ja dat is gewoon comfort, dat heeft niks met veiligheid te maken. Dus uh, daar, gaan we niet, uh, daar gaan we niet over. Maar de rechter die vond dat onvoldoende, die ging daar niet in mee. Je moet een duidelijk antwoord komen op de zorgen van Flyers Rides, Passenger Group. Ja, ja, het zou me ook niet verbazen dat dat, dat, dat achter zo'n organisatie, als je kijkt wie daarachter zit, achter zo'n rechtsorganisatie, dat dat bijvoorbeeld uh, de luchtvaartmaatschappij zijn die wat meer beenruimte hebben. <laughs> ja, en de, de, kijk dat is het mooie hè, de, de is, op die budgetvluchten kun je meer beenruimte kopen, en er zijn genoeg andere alternatieven om meer te betalen, want daar komt het op neer, je moet gewoon meer betalen als je meer comfort wil, mm. en ja, als daar behoefte aan is, dan super. Maar dat, wat jij nu net zegt, dat, dat, dat, is, dat is vaak zo. Mensen willen dan toch, ja, toch wel gewoon goedkoper. Die die diensten, die, die bedrijven die spelen gewoon echt in op een behoefte die er gewoon bestaat. Nee, het is, uh, ik, ik, ik heb nog nooit gezien dat mensen het vliegtuig in gedwongen worden met wapens mm -hmm. of ik, ik denk dat ze ja, gaan Ja, We hebben eens uitgesleept met geweld. <laughs> ja, <laughs> ja, maar... Het, het is, het, het is een alom... Uh... Ja, omdat ze hun plaats niet op willen te geven met de weinig meer... Uh... Ja, dat is, dat is <laughs> Maar Het is een soort alomvertegenwoordigde uh, tendens om zeg maar alles uit te melken en alles af te breken wat we hebben. Hè, ook, elke keer als zeg maar, de continue stroom van alle individuele handelingen van de mens weer een weg heeft gevonden om iets verdelig te doen. Dan zijn er altijd wel weer organisaties en overheden die een pad vinden om dat kapot te maken. En het is, uh, ja, ze lopen altijd achter de feiten aan. Maar het is een soort langzaam proces om ons ja, totaal te ontnemen dat we ook maar iets doen. Ja, welke reizen, leven, eten, welke essentiële dingen zijn niet doordrongen? Dat is ook doordrongen drongen. <laughs> dat door allemaal manieren waarop we ja, eigenlijk niet uh, eraan toekomen om echt uh, buiten dat kadertje van. Uh, van de, de, de, van de clichés en de, de, de dagelijkse sleur te treden. En dat is eigenlijk een soort gevangenis. Dat is een soort gevangenis uh, waar je heel uh, vrij in kunt uh, belanden. Dat je uh, een dak boven je hoofd, Nou, dat is veel duurder dan het moet zijn. Uh, je eten op je bord is veel duurder dan het moet zijn. Nou, uh, uh, van A naar B is uh, lastiger en duurder dan het moet zijn. Nou, en zo alles buiten opgestapeld, eh, ontneemt dat heel veel energie die anders besteed had kunnen worden aan eh, hogere doelen, zeg maar. En eh, op het moment dat je daar ruimte voor hebt om jezelf wat uh, ja, erboven te laten gaan, boven het eten, reizen, dat soort zaken, wonen, dan, uh, ja, dat is heel bedreigend. Want dan krijg je mensen die gaan, uh, ja, die uh, hun brein wordt geactiveerd. En ja, zolang jij een beetje in die sleur moet zitten en uh, moet werken om alleen uh, weer uh, een maand verder te kunnen. En dan, dan kom je eigenlijk tot een soort gevangenis, een soort, uh, uh, ja, een soort manier om heel makkelijk een soort, uh, om die, die slaapstand heel makkelijk aan te krijgen. Ja, heel veel mensen zijn ook tevreden met de slaafstand. Uh, het is niet zozeer dat ik nou denk dat iedereen zo heel veel anders zou zijn als we minder voor onze huur en minder voor ons uh, eten zouden hoeven te betalen. Of minder tijd ook qua versie, uh, werk daarvan kwijt zouden zijn. Maar het is wel, aan de kant op, de keren dat het zo gebeuren, zou het, het wel vaker plaatsvinden. Snap je wat ik probeer te zeggen? Ja, ja. Soort... Ja, eigenlijk is dit een soort de beenruimte, is een, een minimum beenruimte is een soort minimumloon. Dat betekent gewoon dat, uh, ja, dat mensen met een lage periode, uh, productiviteit, die kunnen geen baan meer vinden, want het loon dat ze waard zijn... Ze kunnen verdienen op de vrije markt. Dat is illegaal. Ouder, ja. En dat is eigenlijk hier ook dat de tokies... die kunnen dan niet meer reizen. Want voor de, voor de gemiddelde Kyoto-ganger maakt het niet uit. Want die, die, die reist toch business class. Maar voor de... Nou, die reist gewoon privé, toch? <laughs> Nog erger. het ja, is gore, zeg maar. <laughs> maar de, de gemiddelde Tokkie die naar Spanje wil... Die, die heeft nou opeens een probleem. Want zijn... Ja, ja. ja die wordt heb wel bereid. Ik op... van die mensen... van die organisaties die dan zeggen... terug naar je bus, tokie. Niet <laughs> <Ja, sorry, laughs> bij ons in het vliegtuig <laughs> Ik ga jij weer op de naar Spanje terug naar je Ford Fiesta met je sleuren zeg maar niet ja, bij ons in het vliegtuig gebakken ja, we moeten nog even verder net als de Turkie ja we hebben nog veel meer berichten oh dit is een ja btw omhoog dat staat er wel een beetje op aan. Uh, op uh, ja, hele essentiële producten zoals uh, pasta en tampons. Ja. Neusspray en aanbijenzalf. Dat ja. moet je niet vergeten te noemen. Ja, want dat zijn geen geneesmiddelen. Ja. Dat je lijst welke producten duurder worden. Dus is even ter informatie van de vrijheid radioluisteraar. Tampsta, zonbrandcreme, babycreme, mondwater, insectenspray, anti-rooschampo. Nou die inse insectenspray die wordt, wordt dus ook duurder, maar daar kan je dus nou gewoon eieren nemen ervoor. Daar zit, uh, daar zit het al in. Ja, ja, precies. acne acnecreme, capsules tegen blaasontsteking maagzuurtabletten... ...middelen tegen darmkrampjes, diëreetabletten, eczeemzalf hoestabletten en drankjes. shampoo terug naar die eieren weer... Uh, kalknagelcreme, littekencreme, vaginale schimmelcreme, neusspray, rattencreme en nierdialyse-concentraten. Dit is het ja. totale micromanagement van de maatschappij. Hè? Bedoel, je moet je eens voorstellen dat je, dat je de supermarkt moet runnen en dat je moet onthouden Ik oh, same, van. Hal, die zat in, de, in het uh, 21% tarief ja, ik kan hier wel een soort uh, rode lijn doorheen trekken en dit zijn, uh, ja, in mijn ogen zijn dit voornamelijk producten die je niet makkelijk substitueert. Het, het, het is, het is, het is niet heel hard. Hè? Het is uh, als je de, het samen kwalen of uh, dagelijkse gebruiken, je zou ervoor kunnen kiezen om bijvoorbeeld zonder tandpasta te passen te poetsen. Maar over het algemeen zijn dit producten als je ze wilt of nodig acht en dan koop je ze toch wel. En dat is weer heel, uh, ja, dat is weer heel gemeen. Net als sigaretten en drank, dat is natuurlijk ook mensen die, die zijn aan verslaafd. Dus dat kan je mooi belasten, want ah, verslaafd. De, cons de consumptie gaat niet, niet zozeer omlaag als je het Ja, Maar je, je hebt toch wel drank in huis, misschien niet hoor, ik, weet, ik wil er niks mee zeggen, maar de meeste mensen hebben toch wel drank in huis. En ja als dat duurder wordt ja, dan uh, houden ze het toch mee in huis hè voor de verjaardag zeggen uh, vandaag op ons verjaardag alleen wortels uit de tuin en zo gaat het toch vaak niet die mensen houden toch altijd wel weer wat in huis. Uh, bij wijn heb ik ook wel het gevoel dat het uh, mensen zijn die uh, ik ben zelf niet een grote wijnfanaat. Uh, maar bij wijn speelt ook wel gewoon het idee dat het bijzonder is. Ja, dus, uh, je ziet in heel Europa best wel veel. Ik heb ook uh, een Seilings familie die heeft ook een eigen wijngaard en uh, maakt ook eigen wijn. In de orde van, uh, ja, verschillende edities per jaar van ongeveer 5000 flessen. Maar dat is toch wel, uh, ja, dat is, dat, is, dat, is, dat is niet voldoende om een supermarkt mee te bevoorraden ofzo. En uh, maar het, het spreekt wel aan. Uh, het, het is wat kleinschaliger. daardoor is het ook duurder. En uh, ik vind het wel echt. Het is niet, uh, ja, het is niet. Het, het is dus voornamelijk wat ik merk is het uh, mensen zijn. Vind het leuk om iets uh, bijzonders te halen? He, dus ja. misschien smaakt het anders of niet beter, maar dan is je: oh, dit is wel. Deze fles die heeft nog nooit iemand gezien of zo. Yes. Ja. Zit je nou en, je familiebedrijf te pluggen? Bij, bij het radio je... Noem even de naam: <laughs> <Ja>, Dragomier. <laughs> de de je mag hier reclame maken. Dragomier het Accepteert uh, ook Bitcoin? <laughs> nee, maar je kan wel online bestellen en dan krijg je het gratis <laughs> uh, noem, noem het websiteadres, Klaas: uh, Dragomier.zoveel. Maar je kan gewoon googlen: Dragomier uitklappen. Nee, maar het, het, het gaat meer om... Kijk, als je in de supermarkt staat... Uh, ik, wij hadden zo'n... Uh, die, die Albert Heijns die hadden zo'n nummer. Hè? Dan uh, Vijf is dan die extreem grote dingen... Waar je uh, zo'n keukenplein had... Waar iemand stond te koken. En daar zijn ze volgens mij wel mee gestopt. En dan heb je de vier, dat is ook nog een vijf forse. En dan heb je de drie. En volgens mij hadden wij in de buurt hadden we een twee. Hè? Ze hadden een soort codering. Dat was, het was nog net niet een loket. En uh, bij die Albert Heijn... Daar hadden ze volgens mij al... Ik, ik wil niet overdrijven, maar ik had het gevoel dat daar wel meer dan honderd verschillende soorten wijnflessen stonden. En ik weet niet hoe dat bij jullie supermarkt is, maar er is altijd een idiote hoeveelheid, verscheidenheid aan wijn te krijgen. En dat is, uh, dat is de aard van dat product. En dat is ook waarom die, uh, ja, dat is sidelinks wat werkt. Maar als je gewoon, ja, lekker wil suipen, ja, waarom koop je niet gewoon de goedkoopste fles? Dat ben ik helemaal eens. Maar dat wijnproduct, dat heeft iets in, dat je, ja, iedereen heeft hier net iets specifieks anders wat ze graag zien. En dat, uh, dat bij dat product werkt dat heel goed. Ja, maar we moeten nog even verder. We gaan even naar de Groningse waterstofbussen. Ja, die moeten even tanken natuurlijk. en Ja, oh joh, dan rij je toch wel even een stukje voor om. Hoeveel kilometer moeten ze rijden om te tanken? 500 kilometer, want ze uh, moeten naar Helmond toe. Dat is het enige tankstation. Dat is toch geen 500 kilometer? Heen en terug wel. Oh hele terug, oké, okay, ja, ja, ja ja. En het is zelfs zoveel dat die waterstoftank die haalt dat niet, dus dan moeten ze op een oplegger. <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> die, die, die, oh. Dus die bus die zit op een oplegger en <laughs> die rijdt op diesel naar Helmond om daar te tanken. Wat heb jij al in die bus gezeten? Uh, nee, nee, ik heb wel uh, zijdelings uh, gehoord uh, dat ze werden geïntroduceerd inderdaad. Maar dat is wel heel typisch denk ik voor. Uh, nou ja, sowieso overheidsinvoeringen. Uh, <laughs> wat ik gewoon merk tegenwoordig is dat, uh, dat ook wethouders en weet ik voor wat, dat zijn, die mensen zijn helemaal met Twitter bezig. En, en, en dat, daar lijkt dit dan zeg maar ook een beetje op. Het is gewoon totaal niet uh, doordacht. En op, op de oppervlakken denk je, oh, waterstofbus, leuk. Maar uh, alles wat er omheen zit, daar wordt er niet over nagedacht. Ja, en dus dan komt zo'n waterstofbus, gewoon, uh, ja, dat hij al rijdt en weet ik veel wat. En dat er dingen inderdaad op de oplegger uh, moet. Dat is de ene kant uh, van de zaak. De andere kant is dat, blijkbaar is er een overheidsinstantie in Groningen die uh, de vergunning tegenhoudt voor uh, zo'n uh, tankstation. Ja. Ja, heel apart, ja. Dat, ze, ze krijgen dat tankstation wat in de buurt was gepland, niet rond omdat ze geen vergunning kunnen krijgen. Dat, je, ja. Dus de overheid kon zichzelf geen vergunning geven. ja, nou, ik, ik woon uh, vlak uh, bij dat uh, universiteitscomplex uh, er tegenaan. En zo één keer in de twee jaar of zo moet de brandweer een keer uitrijden omdat er een is uh, misgaat. En uh, en het is daar gewoon een mooi terrein. Als het daarom ploft, dan. Uh... <laughs> ik had er niet veel verloren. <laughs> ja. Er <laughs> zit ik nog een vrij zeef, zeg ik. <laughs> uh, aan mijn andere kant zit een, uh, een uh, olieopslagplaats. Uh, daar heb ik meer van te vrezen, uh, geloof ik. Maar dit, op zich is waterstof wel een. Uh... Ja, je moet er nogal sterke, uh, stevige opslag voor hebben, maar het is op zich wel een vrij uh, compacte manier om vrij veel energie op te slaan, toch? Ja, maar het staat wel onder 350 tot, tot uh, 500 bar of zo. Ja, precies. Ja. Dus dat is heel complex. Je moet, uh, daardoor kan het ook niet heel klein. Maar, uh, ja, de, want dat is vaak het probleem. Hè. Ze hebben uh, moeite om zeg maar, energie op te slaan, zodat je het in een klein ding kan gebruiken. Een auto. En, en met batterijen hebben ze het ook nog wel met uh, die telefoons of zo. Het is heel moeilijk om die technologie van het opslaan van energie echt sterk te verbeteren. Het probleem bij waterstof is ook dat het, ja, als je het maakt, het zijn natuurlijk hele kleine moleculen. Dus het lekt ook eh, enorm. Dus je kan het niet lang opslaan. Okay. Maar ik kan het wel in Helmond. Ja, in Helmond wordt het ook geproduceerd. Hè. Okay. Het wordt eh, met elektriciteit geproduceerd. en Dat is ook altijd, altijd het zuren. Die elektriciteit die komt voor 85% weer uit fossiele brandstoffen. Ja, precies. Dus, nou ja, dan, ga je, dan ga je met verlies ga je elektriciteit opwekken. En ja. daar ga je met verlies waterstof mee maken. En daarmee ga je met verlies weer een, een brandstofmotor mee laten draaien. Ja, Om zijn weer te draaien. Het mooiste zou zijn dat dat een kolencentrale uit Groningen is die die energie levert. <laughs> ja, ja, ja. Ja. Ja. Nou ja, weet je. Uh, op hetzelfde terrein uh, zijn ze nu dus ook bezig met... Uh, het beruchte aardwarmteproject. En in wezen is dat van hetzelfde pakken uh, laten. Ja, oh. uh, ja die aardwarmte moet hij met de diesel locomotieven helemaal naar, uh, vanuit Maastricht naar uh, Groningen getransporteerd. Nou, dat nog net niet. Maar er uh, dus zijn ze ook gewoon uh, van start uh, gegaan zonder dat er een economisch model uh, zeg maar al uitgedacht was. Mm. Uh, alsof ze zeker wisten dat het geld nooit zou ophouden. Er zat GroenLinks erachter. Uh, uh. Uh, onder andere. Onder andere. Oh, nou, laten we even één ding, want het komt onder andere ook uit Europa, want die hebben een project lopen. Maar wat uh, denken jullie dat een zo'n bus kost? Veel uh -huh. te veel geld, want het belastinggeld. Nee, maar hoeveel? Uh, hoeveel? Uh, 125.000 euro. Wie, er, wie doet er nog een vakje? Uh, meer. Ja, hoeveel meer? 200.000. Peter, hoeveel denk jij? Oei, oei nou ja. je weet natuurlijk dat het hoger is, anders kom je er niet mee. Doe maar 300.000. Ja, 300.000. Henk? Nee. Ja, 275. Nou, uh, laat ik eventjes noemen. Uh, dus Europa heeft er aan uh, mee betaald met Europees. Uh, LNM heeft er aan betaald. De provincie Groningen. En Qbus, uh, de, de NS-dochter zelf. ...heeft er uh, ook nog wat uh, aan betaald. En cumulatief is het... Nee, de belastingbetaler heeft er aan betaald. Ja, ja, ja, ja dat, dat, is duidelijk. Is duidelijk. dat is duidelijk. Hun zijn al is alleen maar de doelgevlaagd. De koningse busen, want het gaat om twee bussen. Uh. ...kosten... Volgens Magazine.nl ruim 8 ton per stuk. Oh, nee. oh, God. Oh, God. Oh, God. Voor de helft had ik het ook nog niet kunnen doen. Ja. Volgens mij hadden ze gewoon een oude bus kunnen opknappen. En hadden ze gewoon voor 6 ton per stuk hadden ze gewoon uh, 100 fabrieken ergens anders in een ander land gewoon, uh, veel meer vriendelijker kunnen maken. Een ja, waterstofbus zal ook best wel moeilijk zijn om te maken, want dan hebt ja. niet zomaar een waterstofmotor, bijvoorbeeld. Nee, maar het is, het is zo dus niet economisch rendabel. Nee. Ik, ik zat dus nog met het uh, aardwarmteproject, want uh, de oude energie uh, dat gooien ze zeg maar nu op het uh, uh, universiteitsterrein. Uh, dus daar willen ze die tankstation ook uh, neerzetten. Maar dus ook op uh, 3000 uh, meter uh, diepte. Uh, boren naar aardwouten. Dus uh, uh, water wat uh, al uit zichzelf kookt, uh, gaan ze dan uit uh, de grond uh, oppompen. Maar, nou ligt het in Groningen natuurlijk wat uh, gevoelig, omdat het ligt in dezelfde laag als het aardgas. Uh, ze <lacht> <lacht> <lacht> ja. dus hebben nog iets gevonden om uit de grond te halen? Ja. Ah, bij, dat, bij, dat, bij dat systeem pompen ze ook evenveel erin als ze eruit pompen, toch? Of niet? Uh, ja. ja. Dus het valt weer mee, maar het ja. is, ik snap emotioneel, is het gevoelig. Ja, en, ja, en uh, de geruststellingen, zeg maar, van er is totaal niets aan de hand. <lacht> oh, dat, o, joh. <lacht> Ga dat eens in een winkelcentrum roepen, ja, als het dat, druk is. Ik <lacht> ja, dat, uh, dat uh, aan de geen ja, reden tot maar de... <lacht> uh, En uh, voor een deel hebben ze dat dus ook, uh, ja, is dat ook gewoon een eigen communicatie probleem, maar het is zeg maar gewoon hetzelfde proces, namelijk, het is gewoon een klein idee van, uh, we gaan uh, aardwoud uit de grond trekken, nou, dat kun je op een b schrijven, zeg maar. Maar dan uh, komt het zeg maar op het uh, hele model uh, aan, nou ja, en dat zei ik dus al, het uh, hele economische model hebben ze dus nog niet helemaal uh, vast ze weten dus nog niet of het überhaupt rendabel wordt, maar dus, nou, voor bepaalde mensen wordt het zeker weten rendabel. Ja. Ja, ja, ja. Dat is de hele, de hele strekking van een boekje economisme, van cijfers doen er niet meer toe. Wat er, wat er in ieder geval vaststaat hè, is dat ze het gaan proberen. Hè. Nou ja, en je zou denken van uh, aardwarmte, hè, uh, het is uh, gratis energie. Uh, gratis, dat komt zomaar uit de grond, We hoeven niet ja, eens voor te boren. Nee, uh, dat, uh, dat zeg maar… Er zit, zit gewoon ook een stopcontact van in de grond. Ja. Dat, dat, dat, dat valt ze dus, zeg maar wel redelijk tegen. Hè, want, uh, uh, alleen al de proefboring kost 55 miljoen. Oh, niks. Ja. <laughs> Oeps. Oh mijn god. Wie ja, mag dat betalen. Dan krijg je dus zo'n project wat dan uit uh, drie instanties uh, bestaat. De gemeente Groningen. De, waterbedrijf, en nog een derde, of ik het even ja. niet weet. Wat hier nu kan gebeuren is dat je een situatie hebt, dan hebben ze zeg maar zo'n put in de grond gegraven, dat kost miljoenen. Ze hebben een paar bussen, dat kost miljoenen, en dat kost miljoenen om alles draaiende te houden. En dan zijn ze lekker aan de gang. En dan komt er zo'n Groningen die zegt van ja, ja, ik heb een huis gekocht en uh, door jullie toedoen, zitten zit er gewoon scheur in de fundering. Ja, ja nee, het geld is op, sorry. Ja. Maar ja, los daarvan, ik bedoel, de, die mensen, die de, de belastingbetaler moeten voor betalen. De schoonmaker, die, ja, die, die wordt nog meer belast, weet je wel. Dus die gaan naar de supermarkt en ik kan alleen nog maar de, oh. <laughs> de scharrelkip kopen. En een vliegtuig ja. met klein weinig beenruimte. Hoop je dat? Ja. Die niet meer. Ze hebben dus ook nog totaal geen enkele inzicht op wat de kostprijs uh, wordt. Het nee. enige wat ze dus uh, nu zeggen is uh, dat. Uh, de prijs wordt niet hoger dan 85% van de uh, warmtewet en, uh, en, en dat is nu gegarandeerd. En, maar als er dus verliezers zijn. Ja, dat moet Bob natuurlijk wel. Uh, die moet natuurlijk links of rechts uh, gedekt uh, worden. Dat komt uit onze portemonnee. Er nog ja. meer reden om met te emigreren. Uh, <laughs> ja, en, en nog uh, pikanter is zeg maar uh, dat. Kijk, in de tuinbouw werkt dit. En dat heeft er gewoon uh, mee te maken met omdat die mensen gewoon het hele jaar stoken. Maar hier in de zomermaanden, ja, dan wordt er natuurlijk nauwelijks gestookt. En uh, dat betekent dus dat, dat uh, voor een half jaar ligt je hele systeem op het gat. En hij uh, uh, gaat maar 40 jaar mee. Dus het dus is zo'n hele kleine brandbreedte, uh, zeg, uh, zeg maar. Ja, maar dan, om dan zeg maar zoveel mogelijk conditie uh, te trekken... Uh, ...wordt dan ook verplicht dat in Groningen het gas uh, eruit gaat. Dus uh, iedere flatbewoner met, met name, rijtjeshuisbewoner die op blokverwarming uh, zit... ...die uh, zou dan zeg maar de gasstel uh, moeten vervangen voor een uh, elektrische uh, kookplaat en uh, zijn... Uh, huisraad daarvoor op moeten aanpassen. Dat komt dus wel bij de kostprijs uh, op, zeg maar. Maar de trein uh, rolt uh, dus al, behalve dan dat vorige week of twee weken geleden de staatstoezicht op uh, de mijnen uh, het, uh, nog een keer naar de exploitatievergunningen uh, wil kijken, zeg maar. Naar de boervergunning. Dus nu ligt het hele project weer uh, op zijn gat. Dus, ja, en het, het lijkt dus zeer op het, uh, wat dat betreft, op het moestbrug van die uh, bussen, namelijk een vrij simpel idee, die uh, best wel wat meer, uh, eh, die ook weer problemen oplevert, daar wordt er niet uh, aan gedacht, en uh, ondertussen moet het maar economisch draaien. Ja, en, en daar gaat dus enorme geld uh, in zitten. Het, het uh, risico wat je dus loopt, is dat dus zeg maar de waterbedrijven, weet ik veel wat, uh, miljoenen zitten verslinden en dat er uiteindelijk nog steeds niks komt. Dat is zeg maar het risico. En ja. that's how we roll hier in Groningen. <laughs> ja, yo, respect voor jullie Groningen dus die jullie dat allemaal overleven. Nou ja, ergens houden we dat geld nog uh, uh, vandaan. Ja. Nieuwe potjes of zo, ik weet het niet. Maar uh, we gaan nog even verder. Uh, ja, er is hier een, uh, een man die krijgt zelfstraf, vanwege zijn meningsuiting. Is een wat gedateerd bericht, maar volgens mij hebben we het er nog niet over gehad. Nou, dus daar gaan we het nu over gezegd, hebben. Over, over koningin uh, Alexandra. <laughs> nou, ik ben niet of, uh, waarschijnlijk voor de koning het gezegd, maar uh, goed, uh, vertel wat er gebeurd. Nee, hij heeft op Facebook uh, de koning uitgemaakt voor moordenaar, verkrachten, onderdrukken, en hij plaatste een. Uh, een photoshoppede foto van een ISIS-executie met als slachtoffer de koning. Oké. Okay. Ja. En uh, ja. de rechter heeft daar destijds ook gezegd, dit klemt met name vanwege de staatsrechtelijke positie van de koning en de verhevenheid met het staatsbelang. Dit gedrag is niet acceptabel in onze samenleving. Dit moeten we niet willen met z'n allen. Had uh, Willem-Alexander zelf nog een mening erover? Uh, nee, hij heeft het niet geuit. En ik denk dat... <laughs> Hij was bang dat hij in de gevangenis zou komen. Ik, ik, denk, ik denk uiteindelijk dat het beste is met, met, met, met uh, ja, mensen die, uh, laat, laat ik zo zeggen, continu aan het, aan het schreeuwen en vroegen zijn op, uh, op Facebook, dat de beste strategie gewoon negeren is. Ja, dat is ook heel makkelijk. Je zou wel kunnen zeggen dat uh, buitengewone claims vereisen wel buitengewoon bewijs. Ah, maar Ik weet niet, volgens mij is er nooit een sprake geweest dat Alexander iemand heeft verkracht, toch? Nee. Maar onjuistheden, daar word je over het algemeen niet voor in de gevangenis gegooid. <laughs> nee, maar ik ben ja. niemand helemaal te serieus, ik bedoel, laat hem lekker roepen. <laughs> je zou die wel kunnen combineren, je zou deze, ja. zeg maar, deze post in zeg maar, de omschrijving van je bank kunnen zetten. Van een banktransactie. Wat <laughs> ja. gebeurt er dan? Dan, dan, ja, dan heb je zeg maar een soort dubbele dubbele confrontatie. Misschien implodeert het systeem dan. <laughs> zeg maar, een majestijdschennis in de bankomschrijving, en ja. dan, dan krijg je er zoveel controles dus dat, uh, dat het gewoon een deel van Nederland ontploft. Uh, vroeger, ik moet even denken, vroeger toen ik nog een halenwoner hadden had een of andere gek eh, rondlopen, die liep altijd in een leren broek en voor de rest niks. Uh, oh man. Wow. Je liep hier door de straat en het is en het vloeken. Ja. En dan ging hij dan de hele dag door de stad lopen vloeken en uh, ja, hij had een behoorlijke brok tegen het koningshuis en volgens geruchten bleek hij een nakomeling te zijn of iemand die verwekt was uit een buitenechtelijke relatie van prins Hendrik. Ja. Maar ja, er kwam een hele hele tirale tegen het koningshuis uit hoor, als je om zijn mening vroeg over het koningshuis, nou, die had hij ja. klaar liggen. Ja, maar vroeger dan als jij in Friesland iets zei over het Koningshuis, ja. Ja, tenzij er iemand direct te paard uh, af ging reizen, ja, dan reisde dat nooit erg ver. Maar we zitten nu met die ellende dat je kan nu iets posten en dan kan iedereen op de hele wereld uh, microsecondes laten lezen. En dat is de ellende voor dit soort mensen. Ja. Eigenlijk uh, is, uh, ze willen aan de ene kant met steeds meer strengere controles dat internet in, uh, in de greep krijgen... Maar aan de andere kant zou het ook heel verhelderend zijn om gewoon te zeggen van, er zijn altijd idiote schreeuwers geweest. En nu we internet hebben, kunnen we er allemaal tegelijkertijd over de hele wereld van genieten. Maar laten we daar gewoon mee omgaan zoals we dat altijd hebben gedaan. Ja, schaduwen is ook een ophaling ja, mening, ja. En dat is denk ik heel belangrijk, want uh, ja, wat, wat worden we als maatschappij nou beter van om daar uh, achteraan te gaan? Het probleem is ook dat bij Barbara Streisand effect werd het wel genoemd. Barbara Streisand had iemand een keer wat foto's over haar huis gepost en op zich was niemand erin geïnteresseerd. En toen ging ze een enorme rechtszaak aansprongen, want die vrouw had de privacy gezonden waardoor iedereen dacht van, oh, dan wil ik ook wel eens zien hoe dat huis eruit ziet. <laughs> dus Daar kreeg je eigenlijk veel meer belangstelling ervoor dan er normaal geweest was, want je krijgt nou hetzelfde als wat we net al hoorden van, oh. Want, want er, er wordt gezegd, ja, hij is een moordenaar, een verkrachter, onderdrukker en een dief. En dan, dan denk je toch als, als uh, libertariër, oh, is die ook verkrachter? Ja, onderdrukker en een dief, dan waren we het wel <lacht> eens. Ja, dus dan, uh, dan denk je, oh, dat, is, dat wist ik nog niet, dan moet ik toch eens naar gaan kijken. Zo. En dan, uh, Ja. Ja, daarom zei ik ook van uh, bij bijzondere claims voor ook bijzonder bewijs. Hè? Ik, ik ben nog niet bekend met het feit dat hij van kracht is. Laten we uitkomen. Nee. Het, nou, eruit het gaat er uit dat de man volledig toerekeningsvatbaar is. Ja, ja, ja. We Willen zonder over willem ook maar over de. Ja, <lacht> laten, we, laten we net zo lang doorgaan tot de deur wordt weggetrapt. Ja, <lacht> ja. Stel dat het zo'n minister-president wordt. En niet dat ik dat ambieer hoor, maar goed. Uh, ja, stiekem is dat je droom. Nee, nee. Maar, ja, maar, maar mocht ik worden. Ik zou het gewoon als eerste zeggen van, nou, je hebt natuurlijk, die mag geen staatshoofden beledigen. Ik zou zeggen, dat mag wel. En dan gaan we gaan er een wedstrijd van maken, wie de beste belediging over mij kan maken, die... Uh... <laughs> ja. Maar dat is altijd het al geweest. Er is nog zo'n krantenartikeltje uh, dat circuleert uh, op Facebook, dat een dominee in Nederland die had Hitler beledigd. en dat Ja. Die heeft ja, ja, ja. een gevangenis staatshoofd. De... Ja. Nou, ja, het was een bevriend staatshoofd inderdaad. Uh. Hm. Maar ik zou er ook nog bij zeggen van, kijken wat er gebeurt. Weet je wel? Ja. ja. Je mag mij beledigen. Iedereen we gaan een wedstrijd uit. Wie, wie mij beledigt. En dat zou ik mensen uit de privatenfonds vragen van... Uh, of de bepalen, weet je wel. Die, die Johan het beste beledigt, die uh, nou ja, krijgt een heel uh, leuk cadeautje of zo. En dan gaan we gewoon online publiceren, en kijken of er iets ergs gebeurt, weet je wel. volgens nou, mij gebeurt geen fuck. Nee, maar dat is juist als we zeggen, je mag Johan niet beledigen, dan begint het. Ja, ja, ja. Vandaar ook dat als je, als je zou zeggen van, uh, Willem-Alexander is totaal toerekeningsvatbaar. Dan, uh, <laughs> dan gaan mensen daar gelijk aan twijfelen. ja. ja ja maar bedoel, Ik denk wel dat mensen mij gaan beledigen, maar zelfs al zo de hele wereld mij beledigen, dan gebeurt er nog geen ene fuck. Nee, ik trek er me er gewoon niks van aan natuurlijk. <laughs> en je zit ook eigenlijk bij Trump. Ik bedoel, Trump die, die, die wordt er beledigd aan alle kanten. Joh, die, die, die, trekt, die haalt gewoon zijn schouders op. Literally Hitler, zei ze. Nou, <laughs> uh, Trump haalt, haalt niet echt zijn schouders op. Uh, ja. Nee, hij haalt wel echt uit. Nee, maar hij <laughs> haalt soms wel echt uit hoor. Die haalt zijn schouders uit. Nee, die heeft zoiets van, oh. Dat is het niveau waar ik best naartoe wil afdalen. Ik ga het niet afdalen. <laughs> ja. Ja, maar dat deed hij ook als het niet zo was. Hè? Ja, hey, jullie zitten toch niet in mijn vriend staatshoofd uh, beleden, hè? Uh, Nou, maar... Hij uh, beledigt zichzelf. Uh, <laughs> is, het, is het mogelijk om hem te... Hij heeft zo'n track record van dingen die hij al zelf heeft gedaan. Uh. Waar hij aan mee heeft gedaan. Programma's, initiatieven, uitingen. Ik, ik zou niet goed weten hoe je hem efficiënt kan beledigen nog... op een manier dat het echt schokkend is... ten opzichte van wat hij al zelf heeft gedaan. Hij, heeft, heeft, volgens mij heeft hij, hij was gewoon zelf ook die in die ring kroop... voor de pro-wrestling. Ja, maar die, dat was gewoon iets wat hij gewoon gevraagd was. Of zo, dat vroeg, weet ik wel, maar dat, is dat betekent niet dat je het doet... Ja, dat goed, toen was het gewoon een mediafiguur echt... een, meef, een aandachtsschaal aandacht, meefiguur. Uh, ja. ja, ja, maar dat is toch geweldig. Dat, ja, dat is een, een beetje hij... als, als Gerard Joling president wordt of zo hier. Ja, precies. <laughs> ja, ja, <laughs> ja. ja, dan zijn er ook een heleboel rare dingen die hij gedaan heeft, maar ja, je weet dat dat Ger Ger Gerard Joling is. Dus ja, ja, precies. Hoe zou je hem beledigen? Dat, dat zou eigenlijk, dat zou bleek aftrekken tegenover zijn werkelijke bestaan. Dus ja. dat is het mooie ook van Trump, denk ik. dus zou net als gekke Nico het Harlem president zou worden. Ja, ja het, is de, het is de ultieme verdediging eigenlijk tegen dit soort dingen. Ja. Als je, als je, gewoon, je, je maait het gras voor de voeten van je van je weihanden al Ja en daarom denk ik ook dat die echt, die linkse mensen, die hebben ook, die zijn zeg maar. Want hoe lang is Trump nou president? Uh, een paar maanden, toch? Ja. Half jaar ja. of zo? Wanneer is geen al ja, begin januari of zoiets, februari. Dat is staat al, dus al zes maanden gaande, al zeven. Ja. En die mensen kunnen nog steeds niet verder komen dan waar ze waren. Ja, dan die Ja, precies gewoon uh, gooien met poep eigenlijk. Ja, dat wordt helemaal dat gek ervan. Dat is wel leuk om te zien, vind ik hoor. Ja, ze zijn zeg maar in één jaar tijd. Want hoe lang is het al bekend dat, die echt, dat het serieus ging worden? Want anderhalf jaar geleden was het nog zo van, oh Trump dankjewel dat Trump meedoet. Nu hebben we eindelijk bronnen van allemaal goede grappen. En zo begon het. Zo van, het is zo onrealistisch, we gaan hier echt van genieten. Dat was anderhalf jaar geleden. Nou, toen op een gegeven moment werd het zeg maar reëel, van oh man, oh my god, het gaat echt gebeuren. En toen heeft hij ook nog gewonnen. Maar in al die tijd zijn er heel veel van die mensen, die zijn nog steeds niet in staat om het gewoon efficiënt aan te pakken. Het is nog steeds hetzelfde geblaad. Uh, waar we eigenlijk uh, van het niveau waarmee ze uh, ook zeker wisten dat dit niet ging worden een jaar geleden. En dat is, uh, ja, dat is heel, uh, heel bizar. En dat is, dat is misschien wel zo. Misschien hebben wij inderdaad gewoon een Gerard Joling als president nodig in Nederland. Ook iemand die totaal niet uh, vatbaar is voor dat soort dingen die. Uh, wat... Gaat hem influisteren. <laughs> of Gordon of zo. Gordon, <laughs> dat zeg dat, dat gun ik Nederland wel. Ja. Maar we hebben nog veel meer nieuws. Ja, vorige week hadden we het hier eigenlijk al over: over het, het genderneutrale beleid van de gemeente Amsterdam. Hè? Dat ik ja. dames en heren meer zeggen, maar geachte Amsterdammer. Ik ga ja, het toiletje Johan. Oké. Nou, wel het genderneutrale toilet. Ja, ja, ja, je, okay. je weet toch niet zeker of het een Amsterdammer is in de trein? Dus dan moet je. Nee, nee, nee, maar het was de gemeente Amsterdam. hè? Gemeente ja, maar je kan niet geachte Amsterdammer zetten. Nee, nee, nee, de NS die zegt geen ge geachte Amsterdammer. Hij heeft ook een genderneutraal uh, iets gevonden. Die zegt geachte reiziger. Hmm. Ja, maar ja. dat komt nog, maar ik denk dat als de gemeente Amsterdam zegt geachte Amsterdammer. dat, dat doet niet eens een klomp. Dat kan nog een toerist zijn, toch? Ja, ja, ja, maar het gaat dan om de, de mails zeg maar, die hierom gestuurd wordt. Hmm. Daar zeggen ze dus geen uh, heer, mevrouw of uh, whatever. Mens. Mens. Ik heb er ook over eens zitten denken, je, je, je kan altijd nog terugvallen op beste luisteraar. Ja. Want, dan, want dan heb je, ja, op de paar liplezers na, heb je iedereen die het kan horen, voldoet ook meteen aan de specificatie. Dus ja. dat is denk ik wel een hele veilige manier om... Ik, ik weet niet of mijn uh, libertarische luisteraars hier zich gaan zullen storen als dus ik zeg dames en heren, jongens en meisjes en <laughs> alle toevallig meeluisterende huisdieren. Weet je wel. <laughs> hey, nou, waar ik, waar ik yes. me persoonlijk wel aan stoor is dat... Um... Geachte zoogdieren. <laughs> dat heb ik ook bij uh, Robert gezien, onze uh, libertarische lijsttrekker. Dus, uh, dat, ik ben geen ja, lid meer. Nee, ik weet het, ik weet het. Maar <laughs> dat mensen zich met die genetica bezighouden... En daar, dat vind ik he? vervelend. Want ja. ga ik zeggen, het is alleen maar XX of XI. En dat is niet zo. Dat is gewoon wetenschappelijk aantoonbaar dat dat niet is. Hè? Dat is wel, het is wel heel uitzonderlijk dat het niet zo is. Een geacht alfabet. Nee, maar dat, is, dat, dat vind ik wel een beetje. Het allemaal. Want, want het probleem heeft helemaal niks met de genetica te maken. Ik snap wel dat je die lijn doortrekt, dat je zegt van. Uh, ja, of zijn mannen vrouwen? En mannen vrouwen zijn. Uh, vrouwen zijn XX, mannen zijn XY. Maar. Genetica alleen al geeft al aan dat er meer varianten zijn. Er zijn gewoon meer varianten van de geslachtelijke combinatie, zijn gewoon mogelijk. Ja, maar dat weet ik niet of dat bestaat. Maar je hebt bijvoorbeeld wel X, Je hebt mannen, vrouwen je hebt geen Jorigen. Dan moet je toch weer bij Gerard Jorigen. het gaat om de persoonlijkheid. Het is een persoonlijkheidsding. Dit speelt zich gewoon af in de persoonlijkheid van mensen, gewoon hoe zij met hun identiteit omgaan. En dat ja, ik vind dat vervelend dat het steeds weer naar die genetica wordt getrokken. En je ziet het ook uh, met die... Uh, heel vaak worden mensen ook als groep benaderd. Hè? Dat de mensen die... Uh, of je nou homo bent of uh, trans of wat dan ook... Dan word je gewoon op één grote hoop gefleeg, geflikkerd. En dan moet je allemaal op dezelfde manier worden benaderd. En dat slaat helemaal nergens op. Want dat zijn mensen die komen allemaal vanuit een ander oogpunt. En ik heb er geen moeite mee. Ik vind het niet erg als mensen zeggen van... Nou, ik heb moeite mee om... Uh, uh, ...te accepteren dat mensen uh, met de piemel zijn geboren... ...maar ze vrouw willen noemen. Ja, dat, dat, dat snap ik best, dat er mensen zijn die daar zo over denken. Maar het speelt zich af in uh, de, de persoonlijkheid. Het heeft met de persoon te maken. En die stap, je hoeft niet naar die genetica te stappen. Hè? Want als je daar gaat zeggen van ja, er is alleen maar X, Y en uh, XX... ...dat is niet waar, als je dat gaat beweren. Wat is daar niet waar aan trouwens? Nou, dat kunnen logisch klinken moet ik zeggen. Ja, maar er zijn gewoon andere combinaties. Er bestaat gewoon. Ook, ook combinaties zijn. Oh ja, XII ofzo. Er zijn gewoon AI. Nee, je ja, hebt altijd ja. maar twee chromosomen. Nee, je maar, dat is Dat is dus niet waar. Daar zijn uitzonderingen op. En dat is oh, mijn punt. Bij de Olympische Spelen moeten ze Dat gebeurt ook al met andere chromosomen. Er zijn gewoon afwijkingen waarbij. Ik krijg dus naar het mannenvoetbal ja, ja, en nog het vrouwenvoetbal. Dan krijg ook nog het transgendervoetbal van die 36. Het wordt heel moeilijk om er een elftal van te winnen. Moet je ze toch weer op één hoop gaan gooien: de LBGTQQR. Met alfabet, zeg maar. Ja, het is in ieder geval: die waren Indianenstammen. Die herkenden al zeven geslachten. Dat is ook zoonsgebonden. Het heeft ja. allemaal met personen te maken. Het is hoe een individu zich uitdrukt, hoe hij zich gedraagt, daar zit het hem in. Ja, en is het een wens geweest van de LBQT-groep? LBG, GQT. Trans, B, en wat is er nog meer? Welke letters hebben we nog meer? L, B, G, T, Q, I. Ja, dat is gewoon het alfabetje. Ja. Maar dat is ook een ja, verkeerde term, omdat dat gaat meer over seksuele geaardheid. En dit gaat echt over geslacht. Dat zijn twee verschillende dingen. Maar, ach, hè, het beestje moet een naam hebben. Maar, want ik vraag me dus al af, van, uh, wat, wat, wat, wat voor persoon je dat bent. Of hoe dat dan werkt, als je uh, in de treincoupé zit. En er worden eh dames en heren geroept, ge omgeroepen, dat je dan gaat denken van en ik dan? Ja, dan voel je je net als de koning. Ja, <laughs> en ik dan. En, ik dan hè? En, uh, en dat dat dan je dag verstoort of zo? Nee, ja. dan kan je dus zwart rijden. Want uh, de dames en heren, uw kaartjes graag. Hè? En dan, uh, nou, je hebt geen kaartje. Nee. Ja, dat nee. nou, is wel. Ik zo. XXI. Dus hè, als je het gaat googlen, er zijn heel veel mogelijke combinaties. Ja, ja, uh. XII. Ja, het is wel zo, -O. hè? Uh, uh, bedoel, bijvoorbeeld pijpers. Uh, bij ja, maar het is in ieder geval zo hè, dat uh, bij. Godverdomme. Oh, oké, is dat ergens in? Ja. ja, nou niet meer dus. Uh, we hadden het over. Transgenders, dat... Transgenders en zo. Transgenders. Seksueel neutraal en. en uh, Transgenders. Hey, nee, wat weet het nou? Uh, ik ben het woord nou ook weer kwijt, hè? Uh, genderneutraal, dat is het woord, ja. Ja, nee, nee. ja ik weet het niet meer. Uh, uh. Um, nee. Nou ja, ik, ik had er hier nog aan gekoppeld uh, ander bericht. Het was namelijk dat er heel veel gemeentes, die gaan nu ook uh, genderneutraal doen. En sommigen zijn er al, al een aantal jaren mee bezig. Ja. Dus het bericht kwam in, in, in de media. In één keer zei de gemeente Almelo, ja, maar we spreken al, al, al, al eeuwen iedereen aan ja, als Almeloers. <laughs> Weet je wel? Ja. Het <laughs> dat is fijn in alles. en, en nu wordt het opeens En nu wordt het opeens beladen. Ja, ja, ja. Die mensen doen het al eeuwen goed, zeg maar. En nu wordt ja, het opeens een beladen issue. Ja, maar Veenendaal, het christelijke Veenendaal, die, die waren al eeuwen en neutraal. Die, die spreken altijd iedereen aan met geachte gelovigen. Ja, nou, ik weet het alweer. Oké, okay, vertel eens. Dat bijvoorbeeld uh, bij de studiefinanciering, daar staat zeg maar uh, ook, uh, daar kun je, moet je aanvinken als je daar niet communiceert. Of je een man of een vrouw bent, zeg maar. I... En dat vind ik nergens op zwaar. Uh, heel vaak is het ook niet noodzakelijk om het te specificeren. Nee. Nooit welke. Nee. Ik, ik, ik denk dat er, zeg maar, bepaalde medische ingrepen zijn... waarbij het voor de uitvoerend medische personeel... Van belang kan zijn om te weten of je bent geboren met een piemel of met een spleetje. Ja. Maar afgezonderd van dat soort dingen, ik denk dat er heel weinig essentiële plekken in de maatschappij zijn waarop het echt een, ter sprake moet komen. Ja. En dat is, dus dat en dat is heel apart. Als jij in een vliegtuig zit en je moet een formuliertje invullen en je gaat aan land binnen, staat altijd male of female. En dat worden ja. dan straks 63 geslachten. Dan moet je daar invullen, X, X, dus Y. Ja, of het wordt <laughs> helemaal afgeschaft. Of het, uh, ja, of het wordt dat, een heel groot formulier. Ik denk dat het eerste is, wat ik zeg, van je, het, je moet het loskoppelen van het genetisch. Hè. Genetisch zijn er sowieso al verschillen mogelijk. En het, het gaat puur om de persoon. De persoon heeft een bepaalde beleving. En dan moet je gaan stellen, maar denk dan dan ik. zou het van, de douane daarom gaan? Nee, maar is dat iets waar we iets mee moeten? Moeten we, uh, want er zijn best wel veel mensen die... We? Uh, gewoon als maatschappij. Uh, nee, dat mag je niet zeggen, als lieverdaar. <laughs> ja, ja, gewoon mensen moeten andere mensen... Is er iets... Wat ik vaak hoor is als argument waar ik naartoe wil... is dat mensen zeggen van het is een ziekte of een afwijking. En aan de andere kant zie je dat best wel veel mensen... die zich op een bepaalde manier willen identificeren... los van hoe ze zijn geboren... of hoe ze worden aangestipt door de rest van de samenleving... Uh, dat ze best wel goed functioneren. Er zijn best wel veel mensen die uh, ja, met een piemel geboren zijn. Die denken van ja, maar ik voel me toch meer vrouw. Kun je van zeggen? Er ja, ja, natuurlijk ook ik mensen raar, die uh, en softe non hebben. Die toch heel goed functioneren nog. Die, die met hun ja, voeten uh, kunnen uh, schilderen. Uh, maar toch uh, noem je het een afwijking. Ja, precies. En uh, ik, ik, je, je kan het gewoon een afwijking noemen als het, als het uh, in het... Uh, ...beneden het 1% uh, juist, juist, juist. Daar komt. Zijn. Ik, ik ben met je eens dat het een afwijking is... ...maar ze benaderen de afwijking in de manier van... Uh, ...omdat het een afwijking is hoeven wij ons niet aan te passen. En daar ben ik niet mee eens. Als iemand zich prima kan manifesteren met wie die is... ...waarom zouden wij moeite moeten nemen om die persoon het moeilijk te maken? Ja, en Dat is meer waar ik naartoe wil. Het is vaak niet van belang. Wat, waarom moeten wij moeilijk doen om het die persoon moeilijk is... te maken? Nou, dat is waar het een beetje naartoe gaat. Zo van, uh, zo'n persoon wil zich op een bepaalde manier kunnen uitdrukken. Ik zie geen reden waarom dat niet zou kunnen. Hey, nee, maar daar echt... gaat het nooit om. Het gaat erom dat jij je op een bepaalde manier moet uitdrukken. Want als jij in New York het verkeerde pronoun gebruikt voor een... Uh, je zegt het is, uh, je, hey mister, en het is uh, Miss uh, of het is G of zie. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dan kan jij 70.000 euro uh, ja, moeten dat donkeren. Omdat je, je, de... Dus het gaat om jouw gedrag. Dat, dat, je, dat jij moet dat... je aanpassen. Het is niet, Plot, uh, maar dat is de andere kant van de medaille. Dus dat is zeg maar de fout aan de andere kant. Dat is wat het ongewenste effect wat je ook niet wil, van ik wil niet ermee worden beladen, dat ben ik met je eens, ik wil ook niet op die manier worden beladen met deze situatie. het komt er uiteindelijk wel op neer dat dat dames en heren gewoon geschrapt kan worden als het gewoon niet toedoet, als het niks medisch is. Hey, precies, dat vind ik ook. Ja, dan kan je het gewoon schrappen. Je kan ik het even toch het... zeggen, kan je schrappen in die trein. Kaartjes. Ja, ja, ja precies. <lacht> Kaartjes Misschien de, de kaartjescontrole. Want nee, de, maar. De kaartjescontrole. We lijken ja, we het wel heel veel met elkaar eens te zijn, maar er zijn heel veel mensen die daar toch heel moeilijk over doen, die willen juist die stap nemen. Het ligt bij klaas heel gevoelig geloof ik. <totraan> Laat heb jij een prima oversnijdje. Even <totraan> weten. Nee, we nee, bedoelen de kaascontrole in de trein. Die kan je ook gewoon afschaffen. Want het is niets anders dan een wantrouwen tegen de klant. <totraan> ja, bedoel, die gaat als je bij een, een, groenteboer, een ka groenteboer een transactie hebt gedaan voor een stuk groente. dan ga je ook niet vragen of, uh, nou, of je het bonnetje mag uh, controleren. Ik, ik ben nog steeds lid van de Libertarische Partij. Dus ik maak me ja. zorgen over hoe de partij zich uitdrukt over dit soort items. En daarom daar haak ik erop in. Ik ja. vind het namelijk. Aandacht niet van belang in heel veel situaties. Ik vind het niet de moeite waard om ernaar te kijken. En ik vind het dus, daarom ben ik wel over na gaan denken van, uh, wat klopt het wel? Daarom kom ik tot de conclusie. Nee, maar het okay. maakt niemand een beat uit. En ook seksuele geaardheid het maakt, het denk ik, niemand een big beat uit. Behalve dan dat ja, wat libertariërs er misschien in uh, een gevaar aanzien. Dat is inderdaad die, dat het een hele kleine fanatieke groep is die gaat lobbyen. En ja, daar dus krijg het... je een hele hoge zeik van. Want dat betekent ja. gewoon: uh, bake my damn cake. Uh, als, je, ja. als je geen taak wil bakken voor een bepaald stel, ja. dan, uh, dan moet je opeens 80.000 euro betalen. Of zo. Ah, nee, dat ja, snap dat, ik. Dat, dat, is waanzin. En dat is waanzin. Daar moet je tegen in stelling komen. <laughs> Klopt. Dan ben, waanzin, als je daar laat je bent, dan ben je al uh, onder de voet gelopen. Klopt, maar die waanzin komt niet vanuit die behoefte van mensen om zich zo uit te drukken. Dat komt vanuit een ander proces. Dat we dat, dat, dat initiëren, Die waanzin initiëren we op heel veel aspecten. Dat is niet uh, specifiek aan dit uh, verbonden. Ik, ik, vind ik het zou me niet zo heel veel van aantrekken wat de libertarische nog Ik kan het nog heel anders benaderen. Ik uh, weet nog dat mijn vrouw voor de keer zwanger was. Ja. En uh, nou, wij wisten dat een dochter ging worden. En toen hadden we iemand op bezoek, die kwam uit een iets jongere generatie. Dus wij zeiden, ah, oh, het is een meisje. En die zei toen letterlijk tegen ons: ja, misschien wel niet. <laughs> <laughs> die bedenken zich <is> later. <laughs> ja, en toen merkte ik wel dat die ja. me niet denken, die zat gewoon totaal niet in mijn hoofd. Ik dacht, waar heb je het over? <laughs> En, en ik, ik, ik snapte wel waar het vandaan kwam... maar ik zei van als je dingen niet belaat... Hè, en je gaat niet mensen continu bestoken met die kennis... en je laat het gewoon over aan de uitzondering die het is... dan hebben we het inderdaad over uh, statistisch, statistisch... echt ja, buiten de twee keer standen deviatie verschijnselen. Dit gaat om dingen die komen inderdaad uh, minder dan 1% voor. Dat soort zaken. En uh, ja, ik denk dat je met redelijke zekerheid kan stellen... dat het vaak hoe het lijkt is ook hoe het is... En ik denk dat, dat, en ik merk, en dat ben ik nog steeds van mening, dat moet gewoon zo kunnen blijven. Het feit dat er uitzonderingen zijn, betekent niet dat je, wat ik zelf ook niet wil, ik wil ook niet op eieren gaan lopen. Ik wil niet het gevoel hebben dat ik bij ja, elke normale transactie in de maatschappij, dat ik over eieren schad ja, moet gaan denken. Ja, dat, dat soort echt bizar. Beleden. Ja, precies, en dat zou ik echt, dat zou heel sterk bij mij oproepen om er totaal om er echt baldadig mee te worden. Dat bedoel ik ook een beetje van laten elkaar allemaal in een vrouwelijke vorm gaan aanspreken. Dat is gewoon alles <laughs> gewoon, dan, dan, dan, ja, ik, ik ben te lopen. Als dan hebben? Gewoon neger zeggen, weet je wel. <laughs> ik, ik heb trouwens een truc gevonden, hè. Als, als, als mensen bijvoorbeeld zich bijvoorbeeld voelen, dan zeg ik, ja, maar ik ben het eigenlijk ook. Ik bedoel, ik heb nou ook, uh, <laughs> het is compleet aan mijn duimen gezogen ja. natuurlijk. Ik zeg gewoon neger, En als iemand er wat van zegt, zeg ik, ja, mijn overgrootvader, was een neger. <laughs> ja, dan iemand steeds oh ja, dan mag het. <laughs> het was wel een goede benadering van jou om het, gewoon het hele geslachtverhaal... Op te lossen. Als je gewoon iedereen met negen aan spreekt, dan denk je helemaal niet na over wat voor soort slachtoffers Uiteindelijk kom Ik kan oplossen. Het ja, is dus gelijk naar de achtergrond. Ja, zo Maar dat is hier ook een 9 toilet bij mij. Klaas, jij zei ook van uh, ja, het is gewoon interne gemoedstoestand. Het is maar hoe iemand zich voelt. Maar je kan hele rare dingen krijgen. Je kan dus inderdaad iemand hebben die pix zwart is, die zich als ja als Chinees uh, ja, identificeert ja, ja. en op een gegeven moment moet je toch wel mee zeggen, ja, je mag doen wat je wil natuurlijk, ik maak, er geen, ik maak er verder geen punt van, maar het is wel onzin. Ja, wat ik briljant vond was zeg maar die benadering waarbij ze zeiden van oké okay, binnenkort komt vanuit de EU die regelgeving dat tenminste 40% vrouwen in de raad van bestuur moeten zitten en dat je dan gaat solliciteren als man, zo van ik identificeer als vrouw. <laughs> ja. Ja. Oh wow, 40% vrouwen in het bestuur en dan alleen maar mannen. Maar overigens was het nou in Amerika, dat was afgelopen week het grote probleem, dat Trump had gezegd, transseksuelen die mochten niet in het leger En dat is ook zo raar, dat eigenlijk, ja, wel, het drama was dan over dat transseksuelen niet in het leger mochten, dat was dan discriminerend en bla bla Terwijl, ja, je zag op die militarische niet voorbij komen, van transseksuelen moeten ook kinderen in het Midden-Oosten mogen vermoorden. Ja, dat was voor mij een het is natuurlijk het hele rare dat. Het leger is natuurlijk een absurde organisatie. Zeker het Amerikaanse leger, die de hele wereld bezet en bombardeert. Het Amerikaanse leger gooit elke twintig minuten een bom af onder het presidentschap van Obama. En dan, dan komt er ophef over. Niet over dat. Niet over het vermoorden van allerlei uh, mensen. 80 burgerslachtoffers per maand. Nee. Het gaat over, over dat er transseksuelen het niet ook mee mogen doen. Heel vreemd eigenlijk. Uh... Ja, bizar. Het It, is echt heel bizar. Hoe gaat het in de praktijk dan? Want als jij gewoon zegt van ik wil meedoen, ja, dan kan dat toch gewoon. Dit, dit, dit, dat is dus het punt. Hè? Die mensen die, het, het is een persoonlijkheidsding, dus het is alleen op het moment dat die mensen zich gaan identificeren als iets wat ze niet zijn. Volgens de regels van Trump. Want volgens mij, als jij trans bent, maar je gaat gewoon meedoen en je zegt van ik ben dit, dan kan het toch gewoon of niet? we krijgen dan weer een gewikkelde postoperatiesituatie ja, je bent dan objectief gezien een trans, maar je, je doet je subjectief, identificeer je als, als uh, man. Waarmee ja, als je dan als mag meehoren. Ja, als je heel graag uh, mensen in het Midden-Oosten wil doodmaken, ja, dan moet je gewoon afwegen van: ja, ik wil als vrouw worden aangesproken of ik wil mensen in het Midden-Oosten doodmaken. Dan moet je gaan wegen. Wat vind ik belangrijker? En ze hebben toch ook heel lang dat uh, don't, uh, don't ask, don't tell uh, beleid gehad. Als je homo was, nou, ja. van uh, ja, als je het niet is, oh, wil geen homo's in het leger. Ik ben geen homo. En elke, ja, elke keer dat je samen moet douchen, ik stijf pik. Maar ja, dat, ik, ik, ik weet het niet. Dat is, uh, ik denk ook, ja, wat vind je belangrijker, Maar goed. Maar ik, ik, ik begreep dat het mensen in het leger dat ze zeiden: van, oh, trans mensen mogen gewoon blijven. Dus die mensen, dat, dit gaat alleen gebeuren als het wordt afgedwongen. Dus het leger is ongehoorzaam naar. Hmm. Uh, ja, ze willen gewoon iedereen het leger maar Iedereen moet mee vechten in die wegmachine, volgens mij. Het ja. is dus, uh, ja, buitenlanders, het uh, maakt niet uit. Uiteindelijk vechten er nu al Al-Qaeda-strijders mee bij het Amerikaanse leger... ...want die krijgen allerlei wapens toegestuurd om Assad te verwijderen en Gaddafi. Dus ja, eigenlijk hebben ze, hebben ze alles al geaccepteerd in hun ja. ja. ja. strijdmacht. Nee, maar eventjes, nog even voor dat Amerikaanse leegsituatie. Was daar een situatie gaande dat zeg maar, op het moment dat jij het leger inging... ...dat je dan recht had op bepaalde compensaties voor medische zaken? Oh, oh het ja, niet te maken heeft... Ja, kan het ook, uh, ja. Romeinse Rijk bedoel je? Nou, ja, want want... Ja, daar ook ja, het Romeinse Rijk was het ook zo, je kon grond nee, nee, nee, nee, ja. Ja, krijgen. Ja. Ja, ja. Ik zag op een gegeven moment aantallen van trans-mensen in het leger en toen dacht ik, als het echt om zulke gigant... Dat ging echt om uh, meer dan 10.000. Maar dat ging om medische dingen natuurlijk. Vraad... Ja, ik, toen dacht ik, van hey, is daar, speelt dat een rol. Dus zeg maar, het, het uh, dienst in het leger is dat de manier om bepaalde... Uh, net in Nederland ga je het leger in voor gratis rijbewijs. Ja. Uh, precies, dat soort zaken. Want ja. Volgens mij vertekent dat het heel sterk. Als dat zo is. Nou, ja, de uitgaven van die, uh, die uh, trans-dingen, uh, zeg maar, dat was maar volgens mij nog minder dan 1%. Uh -huh. Ja, maar we hebben hier uh -huh. wel over een triljoen, hè? <laughs> ja? Ja, ja, ja, ja. Ja. ja. Het defensiebudget van Amerika is nogal groot. Dus ja, 1% uh, is toch al significant. Nee, maar als je kijkt, uh, uh, er was ook een vergelijking met Viagra. Uh, en daar kwam echt een heel, heel, heel hoog getal uh, uit. Uh. Ja. Het leger. Ik weet nu wat te vergelijken, ja. Dat is steeds in het leger. Ja, dat klopt. Ja. Ergens, ja. Maar waar gebruik je dat in daarvoor? Ja, uh, daarvoor? je dat eigenlijk niet weten. <laughs> nou, ja, voor uh, de landing, hè? De landing? Hey. Het, het, uh, goede seksualiteit hoort ook bij uh, het uh, soldaten van. Hmm. Ja, uh, weet wel dat er ooit gezegd werd dat Gaddafi zijn soldaten een vier jaar gaf om verkrachting als wapen in te zetten. Toen vond ik dat een heel vreemd idee, want ik stelde me dat zo voor, dat Gaddafi voor de troepen stond, en dan zegt dan mannen, vandaag gaan we allerlei vrouwen verkrachten. En dat die soldaten zo ja ik weet niet, ik heb niet zo'n zin in eigenlijk, hoe uh, moet dat nou? En uh, ik, ik heb uh, de laatste tijd een beetje problemen om hem omhoog te krijgen. Geen probleem, <laughs> daar kan je een blauwe pilletje halen. Dus, uh, ik kon me er een heel moeilijke voorstelling bij maken hoe dat operationeel zou gaan. Ik denk ook dat ah, het, uh, is dat, is dat dat het eigenlijk zwaar, een verkapte reclame was voor Viara. Ja, want ik, ik, ik heb het niet het gevoel dat Gaddafi nou zo'n slechte was. Volgens mij zijn er ook heel veel verhalen de lucht in gehangen om, uh, ja. om wat zwart te maken. Hij oh, dat was socialist hoor. <laughs> ja, ja, hij, de deed veel, uh, hij deed best wel veel socialisme van het geld waar hij sowieso al zeggenschap over had. Dus dat uh. is, ja, dat is weer, uh. Maar we moeten wel even verder, de, uh, dames en heren, oh, ja, we zitten alleen met heren, hè, heren. voelt, voelt <laughs> iemand zich hier anders? We uh? <laughs> okay. nou, kunnen ons wel even identificeren als vrouw, tijdelijk. Ja. Ik had een mooie suggestielijst gemaakt. ...om dan heten. Ja. Johanna en Klassina liggen voor de hand. <laughs> Petra. De, Denise en Petra, ja... En uh, ja, Henk, weet ik niet, dat is een goede vrouwelijke Henk. Hendrika, ja, hè? Hendrika, ja, dat, dat vind ik wel mooi. in Een ouderwetse lijstje van namen zoals Johanna en Klassina vind ik dat. Hendrika, wat mooi. Ja. Maar Julia wist ik niet. Uh, Julia, Julia? Julia? Dat is de vrouwelijke vorm van Jurrien eigenlijk. Ik weet niet of die er is. <laughs> maar uh, we gaan hier gewoon verder, ongeacht wat ons geslacht is. Uh, man, uh, ja, sorry, man. Ja, man. Uh, man drie jaar ten onrechte in... Uh, de cel, maar ja, compensatie komt er niet. Nee, in eerste instantie wel in Amerika. Een man had drie jaar in de cel gezeten, omdat hij was gewoon Amerikaan. Maar de autoriteiten die hadden daar wat bedenkingen over. Hij had ook gewoon een Engelse, hij heet Davino Watson. Watson is natuurlijk zo'n Engelse schat. Ja, het is geen Indiaan, dus het zal ongetwijfeld geen. Geen oorspronkelijke bewoners daar. In ieder geval, ja, drie en een half jaar de, de selling. Eerst kreeg hij uh, een, uh, van, van, een, uh, van een lagere uh, rechter, een uh, district judge, kreeg 82.500 dollar uh, als schadevergoeding uh, toebedeeld als ja uh, yeah, regrettable failure of the government. <laughs> maar uh, daarna is er in hoge beroep gezegd, uh, nee, dat ga je niet krijgen. Oh. Ja. Daar een reden voor gegeven. Nou, een beetje technisch natuurlijk, maar uh, ja. His case was, uh, is disturbing, zeiden ze, en toen hebben ze hem dus niet uh, de... Um, goed, ja, we gaan gewoon even verder. Uh, ja, we hebben nog meer. ja We hebben nog veel meer, hoor. even kijken hoor. Um, ja, we gaan even naar Zweden toe. He ja, hebben is het ook een beetje de helsstaat, Zweden legt per ongeluk alle burgergegevens. Ja. Zweden bedoel dus dan de Zweedse overheid legt per ongeluk ja, alle inderdaad. gegevens ja. van de Zweedse onderdaan. Ja. Zoals wat? Ja, ja. seksuele gehaardheid, ja. chromosomen uh, chromosome voor... Uh, <laughs> alle informatie die de overheid van je heeft. Ja, oké. Okay. Dat bedoel dus oh. met totale transparantie. En het ja, zou wel ik... social security number, adres ja, zijn. Dus uh, ja. Uh, ja. Homeadressen, foto's, names. Fout. Uh, including fighter pilots of the Swedish Air Force. Ja, dat is dan het ergste, natuurlijk, dat je de gevechtspiloten dat die ook uh, onmaskerd zijn. Hoezo zijn die ingezet in uh, gevaarlijke gebieden? Ja, die zijn natuurlijk de eerste doelwit oh, ja. van mensen die dit soort informatie krijgen. Die gaan gelijk natuurlijk op uh, Tom Cruise af. <laughs> hebben ze, dat? ze hebben toch van die eigen toestellen in Zweden? Met van die kleine vleugeltjes aan de voorkant? SAP is mijn eigen, eigen fabrikant. Ja samen vliegtuigen. Dat zijn, volgens mij, hebben die van die, uh, die, hebben dan de kleine vleugels die normaal bij vliegtuigen aan de staart zitten, hebben ze voorop. En dan de grote vleugels hebben ze naar achteren. Ja, wat er dus ook allemaal uh, onthuld is, dat is uh, het gewicht en de capaciteit van alle uh, wegen en bruggen. Dat, is, dat cruciaal is voor oorlogsvoering. Mm -hmm. uh, als je Zweden wilt veroveren. Ja. Dan de namen foto's home homeadressen van fighter pilots. Dan de namen foto's home homeadressen van everybody in a police register. Which were believed to be classified. Dus uh, iedereen in de politie register. Ja. Is, dit een, is, dit een, is dit een verkapte manier van hun om te zeggen dat ze eigenlijk toch uh, ontevreden zijn over immigratie. Want Zweden grenst alleen maar aan Finland en Noorwegen. En ik kan me niet voorstellen dat die landen zin hebben om iets te doen in Zweden. Dus uh, ja, dit soort onzin. dit is alleen van mensen die ook in ja, Zweden ja. verblijven... Ik ga van Denemarken oh? was, het, hè? Nou, oh, ja, echt, hè? Naar Denemarken. Een <laughs> stuk gevaarlijker wordt het al. Ja, Denen, dat, dat zijn rare mensen. Die ook uh, military most secret units, SAS en SEAL teams. Wow. En iedereen uh, met een relocation program. Dus dat is iedereen die voor zijn veiligheid op een ander adres zit. <groot> dat is ook wel dood. Ah, dus dat is beschamend. Zit alle uh, blijven mijn lijf thuis ook? Ja. Type uh, model, gewicht en alle defecten van militaire voertuigen, Inclu Inclusief hun in operaatbedieners en uh, bla. Ja, misschien is het ook gewoon maar een manier om op te scheppen over uh, hoeveel militaire hardware ze wel niet hebben. <laughs> maar het klinkt niet op het beste. Ja, dat is natuurlijk heel raar dat de overheid die wil overal achterdeuren in hebben voor encryptie. En in Engeland is dat nou heel erg gaande. Dat, ze, ja, dat kunnen we niet hebben dat mensen privé met elkaar kunnen communiceren. Dan moet de overheid een achterdeur in hebben. Maar ja, dit is dus je overheid. Die, de, zo veilig is het met zo'n achterdeur erin. En het mooie is wel... ...dat de overheid traditioneel natuurlijk altijd heel erg tegen privacy is... ...want ze, zijn, ze hebben een slecht geweten, dus ze, ze verwachten allemaal uh, opstanden en uh, verzet. Maar het lijkt er wel op of die privacy die doorbroken wordt... ...met al die hacks en die online uh, internettoestanden, ...of ze daar zelf nog het grootste de dupe van zijn. Want, uh, want kijk maar wat er gebeurt nou wat er in Amerika allemaal onthuld wordt... ...en gelekt over allerlei misdaden van uh, politici... Dat, uh, ja, dat kunnen ze zelf ook niet onder de pet houden. Dus ja, misschien dat ze zelf nog wel het meest gebaat zijn bij privacy. Omdat ze gewoon meer te verbergen hebben dan de gemiddelde onderdaan. Dat is zeer zeker natuurlijk. Hè. Maar we gaan nog heel even verder. We hebben hier een berichtje over de porno-koning. Uh. Maar uh, ja, de beste porno-koning, het gaat er even over een porno-koning uit uh, Bangladesh. Die is uh, opgepakt. Hm? Ja, de sultan of seks. Ah. Wow. Daar heeft er toch veel van, hè? Ja, maar hij heeft, uh, nou hij zelf niet zijn vader, heeft. Zo, en zo, die had een ah, kleedje, okay. die verslaagde uh, man, en dat, uh, nou ja, die vader dan op een moment uh, gebruikte dat kleedje niet, dus dat werd een sekspland. Oké. Okay. Ja. En de, de mensen die hem oppakken, die zie dan twee agenten op die foto twee agenten naast hem staan, maar ja, dat lijken me toch wel typische klanten van zo'n porno-website, weet je wel. Ja, zonder het, het is inderdaad een bijzonder uh, gemaakte foto. maar Ja, nee, niet acteur, maar meer schermbevlekkers, zeg maar. Ja, het is overigens wel bij Faust om als politieagent even met degene die oppakt op, uh, op een foto te poseren. Uh, oh, ja, nou, dan? Hij de hele naam in, in, in, in de krant. He, dus dat is ook nog, dus we weten nu allemaal dat hij heette uh, Fuad Bin Sultan. Ja, nou, en dat, uh, nou ja, die is opgepakt. Ik denk overigens dat het ook naar Nederland komt. Hè. De hele wallen is helemaal dichtgespijkerd. Uh, er wordt ook in Europa steeds uh, vaker gesproken over prostitutieverbod. Uh, dus je ziet wel dat, uh, ja, dat dit soort tendensen, dat dat, uh, dat het natuurlijk ook uh, over deze kant op komt. Ja. Je weet ook al, als je die foto's ziet, dan moet je even vragen wie is de meest trotse man van de drie. Dat is toch wel die porno-koning, die zit echt zo van, ja, maar ik heb wel eens goed gedaan, weet je wel. Die, die ja. twee naast me zijn mijn klanten. <laughs> weet je wel. Ja, ja, inderdaad, hij kijkt wel, uh, hij kijkt recht in de camera, hij heeft er geen uh, spijt van. Dat. gaat uh... even kind? <laughs> ja, dat is wel een tip hè, als je als ja. ooit opgepakt wordt. Hij wordt ook vastgehouden door die rent, hè? Want uh, hij heeft natuurlijk ontsnap gevaarlijk, is hij? Ja, uh, uh. Ze zetten het gelijk waar hij van om loslaten. Ja, ook dus misschien nog goed om te vermelden. Dat is hier in Nederland niet zo, maar misschien voor Lodewijk Ascher uh, uh, wel een goed idee. Hij, uh, als hij uh, schuldig wordt bevonden, dan uh, komt hij tien jaar in de gevangenis. Oké. Okay. En waar wordt hij dan schuldig aan bevonden? De prostitutie is illegaal in Bangladesh. Oh, okay. en, uh, uh, ja. En daar valt dan porno ook onder Oh, de, oh nee, ja, nee, hij was nee. alleen opgewacht, oh, gepakt vanwege de prostitutie Ja, maar ook vanwege de porno. Zowel porno als prostitutie. Ah, hij, hij filmde zeg maar ook de daad, zeg maar. Hij was een original content creator. Ja, zoiets. Ja. Oké, okay, uh, wat begaafde porno hebben we nog nooit gezien. Ja, ja, het, ja het, het is zoiets van. als uh, begaalse uh, vuurwerk, maar dan wat hoogtepunt. <laughs> <laughs> Met een onderhoogtepunt. <laughs> dus strijden het anders wel via Facebook. Hè? Want, uh, dat is ook wel grappig om te benoemen. Uh, Bangladesh heeft geen netneutraliteit. Dus, uh, al die uh, mobiele aanbieders, want ze maken daar heel veel gebruik van mobiel internet, die hebben een bundel met gra onbeperkt gratis Facebook. Dus eigenlijk heel veel van het economisch verkeer dat... <laughs> Gaat via Facebook en dat is dermate veel dat uh, he, de, de Facebook-politie die al die, uh, die, die porno en dat soort dingen opruimt, die kan daar lang niet, uh, niet tegen uh, uh, concurreren. Dus uh, deze porno die werd ook voornamelijk verspreid via Facebook. Dus verkocht werd mm. verspreid via Facebook. Ah. <laughs> Ik dacht dat Facebook daar allemaal policies tegen had dat dat niet kon. <laughs> ja, maar kunnen ze het met chaos lezen? <laughs> ja, een porno detector, dat hoeft toch, toch niet te kunnen lezen. Uh, dat was alleen, stond er dan een aanbieding of zo op de, via Facebook. Ik heb zojuist op mijn tijdlijn een uh, fotootje van een uh, paars die uh, overduidelijk met zijn uh, grootgeschapen deel een agent in zijn achterste uh, neemt. Die is nog steeds niet weggehaald op Facebook. Nee, ja, ja, dan moet ik op de recordbutton button drukken, dan wordt het. Pas... Ja, het ja, is de animal sex. Dus als niemand een, uh, rapporteert, dan wordt die ook niet weggehaald. Dat geldt voor uh, gewelddadige ISIS filmpjes, dat geldt, voor, uh, dat geldt voor porno, dat geldt voor van alles en nog wat. Dus Facebook treedt pas op nadat je rapporteert. Uh -uh. De meeste van die filmpjes krijgen dan aardig of views en dan is er vanzelf uh, een tante die zegt... dit is naakt, dat mag niet, ik druk op de report button. Uh, uh, uh. Die moet je nooit in je vriendenkring hebben, dat soort mensen. Ofwel om jezelf te beheersen. Hè? <laughs> Waarom zou ik nou mezelf moeten beheersen? Nee, maar goed, we gaan nog heel even naar Venezuela. Ja, er is ook weer wat gebeurd. Er Zijn verkiezingen geweest trouwens, hè? Voor een referendum, was het eigenlijk. Ja, dat doet een beetje aan Turkije denken ook. En nou, misschien nog niet zo... Erg in de armoede, maar ze hebben... Ik uh, we gaan liever in Turkije wonen dan in Venezuela lijkt mij hoor, maar. maar... ook in Turkije hebben ze nou protesten verboden en concerten en samenscholingen en... is in, in Ankara. Maar nog niet in de rijden te staan bij de bakker. Ja, dat is ja. nee, dat is nog een stuk beter. Ja, wat dat betreft, daar kan je nog gewoon eten halen en de alles is nog betaalbaar. Je, je mag alleen niet protesteren. Venezuela is het andersom, daar staan rijden bij de bakker en bij de supermarkt. En, uh, de supermarkt is leeg en ja, er wordt volop geprotesteerd. En, uh, ja. ja, en er werden nou oppositieleiders uit hun huis gesleept. Die hadden al huisarrest, maar dat is, okay. dan, dat is dan eigenlijk huisarrest. Je moet in je huis blijven. En dan komt daarna de overheid, die komt ze weer uit hun huis slepen. Dus wat wil je nou? Wil je nou dat ze in hun huis zitten of eruit? Daar uh, zijn ze niet helemaal duidelijk over. Wordt ze over vergaderen. Maar het, het viel me op dat, dat toen opeens de Amerikaanse overheid... Zei je van, ja, misschien nou maar economische sancties tegen Venezuela gaan, uh, hebben de bank goede opervoer van, uh, van uh, uh, die, uh, hoe heet die, Monero, die uh, Maduro. En, ja, uh, als, alsof die Amerikaanse bank goed zou hebben, überhaupt. <laughs> ja, ja. Ja. Dat is natuurlijk wel heel laat, met ze weghalen. Daarnaast het Amerikaanse bedrijfsleven, dat, dat is een van de problemen. Ze willen überhaupt dan niet staken doen met Venezuela, omdat het land zo instabiel is. Ja, maar ook tegen Rusland zijn altijd de sancties, maar er komen steeds weer ni nieuwe sancties komen er dan. Maar hoe dan ook, ik vind het een heel apart punt dat als de bevolking helemaal geransackt wordt, dat, dat er dan niet sancties worden overwogen, en dat als er dan twee oppositieleiders uit in huis worden gesleept, dat er dan gelijk over sancties wordt gesproken. Is dat toch? Zijn, zijn er sommigen more equal dan anderen? Het is een vormaatregel hè? Ja, of het nou een vormmaatregel is of niet, dat doet het er wel er niet toe. Uh, ze beginnen wat te roepen. Er moet wat gedaan worden. Dat dat allemaal onzin is, maakt niet uit. Maar er moet wat gedaan worden, zodra ze aan politici komen. Dat vind ik een betwisten de uitslag, dus waarschijnlijk is het in zijn voordeel uitgevallen. Uh, ja, met de, de oppositie het boycott, hè? president said he wanted to avoid more violence. Hij wilde uh, geweld vermijden en de oppositie zou moeten ophouden met protesteren. <laughs> Dat staat er ook. A table of peace, a real table of peace, Maduro shouted. I would be happy if we could install this before the vote. Dus ja, ik wil gewoon de macht houden, jullie moet je bek houden en ik wil graag heel graag vrede. Daarvoor moeten jullie ophouden en protesteren. Daar weg. Dat doen ze bij Noord-Korea ook al, dus het is uh, verdacht. Zat er Amerikaanse burgers in, uh, in Noord-Korea, überhaupt? Het was nog een paar spionnen van de CIA of zo. Ja, ik vind, dat is behoorlijk dat kwetsend, dat, dat moet gelijk iets aan gebeuren. Maduro dan. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Ik vind dat Maduro dan van naam moet veranderen. He, al die slachtoffers daar in Venezuela. Uh, ja, ja daar, daar, daar, kun je, daar kun je niet een pretpark mee laten. Ja, maar goed, er zijn heel veel mensen die de achternaam Maduro hebben. Hè. Dus uh, ja, ik kan, kan de oprichter van Maduro dan, die heette toevallig Maduro, en die kwam van Antilla, die, die kan er ook niks aan doen hoor. Nee, ik kan ook niks aan doen als je Volkert heet. Maar... Ja, precies. Ja, ik, ik kom uit Friesland oorspronkelijk en mijn ouders hebben overwogen om mij Volkert te noemen. Oké. Okay. Ik ben best blij dat ik gewoon Klaas heet. Uh, uh... Toen er een dictator op, op, op, op staat die zichzelf Klaas noemt. <laughs> ah, nee, dat, dat vind ik alleen maar prima. <laughs> als er nu nog een dictator op staat die Klaas heet, dat is toch wel heel bijzonder, denk ik. Je weet me nooit, hè? Klaas, klaas de dictator, nee. Ja. Er zijn nog wel andere mensen die Klaas heten dan, volgens mij bestaat dat niet meer. Net zoiets als uh, Johanna en Hendrika en zo. Dat ja. zou heet niemand meer, toch? Ik ken een Johanna en ik ken Hendrika. Ja, maar die zijn al 60. Nee, eh, Johan vrij jong. Oh echt waar? Ja. Is Johanna nog een gangbare naam? Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja Kerstra, ja, ja, maar wel, ja. ja. Henrika wordt meestal afgekort als Henny. Ja. Nou, Henny is wel gebruikelijk nog. Ja, ja, ja. Zowel mannen als vrouwen. Dus dat is een ideale naam voor onze moderne samenleving. Genderneutrale naam. Ja, ja, René en Henny. Iedereen gewoon René en Henny noemen. Maar nou, wat trouwens over Venezuela? Ja, ik trekt Ik weet hier trekt. zou komen. <truimert> <truimert> <Een> blok <aan>. Maduro. <truimert> Uh, Richt uit het ik. paradijs. Henk, ga jij je, je, je onderbuik ook even legen over dit onderwerp? Uh, Venezuela. Ja, socialistisch paradijs. Hoe hadden de socialisten het bedoeld? Daar weet jij meer over. Hoe hadden de socialisten het bedoeld? Ja, socialisme is natuurlijk de staat van verandering. En dat is een beetje het mankement. Uh, je hebt een ideaal, de, zeg maar een soort heilstaat. Maar de realiteit is dus uh, weer bastig. Eh, uh eh. -uh. En, uh, ja, en de, voor een deel heeft dat te maken met uh, de aard uh, van de mens mm -hmm. dus uh, hè, en dan heb je het over de psychologie van uh, de prikkels van uh, als je mm, als mensen zeg maar uh, winst ergens kunnen behalen dan dus ze net dat uh, stapje her, uh, extra doen maar uh, uh, socialisme is ook een goede voedingsbodem voor uh, corruptie ja dat, uh, dat inderdaad dat, dat zie je heel vaak inderdaad ja. Ja. Dat is wel bij meer politieke vormen eigenlijk, hè? Dat zijn jullie het ook al mee eens, Peter en uh, Klaas, en Jürgen? Ik kan het onderschrijven. <laughs> ja, volgens mij is dat politiek eigen. Nou, Als er ook maar ergens dus een vlag wordt getrokken, hè, dus uh, bij socialisme is het dus uh, het uh, algemene goed, Nou, hè, dan moeten de ogen worden gesloten en, uh, ja, en dan krijg je dus een kleine elite ja, die afstand neemt van idealen en van uh, de mensen. Ja, lijkt de VVD wel, potverantwoordelijk. Ja. Ja. ja, nou, uiteindelijk is dat het, hetzelfde uh, psychologische mechanisme. Dus mensen kunnen dus niet met die uh, vrijheid en macht uh, omgaan. Of met de verantwoordelijkheid misschien ook wel. Uh, ja, ja, dus, uh, en dat is wel jammer. Want uh, op zich is het idee wel. Uh, het zou mooi zijn uh, als het kon werken, maar dat doet het dus niet. In, uh, en dat is wel de realiteit dus uh, ja en, en dat het dan niet zo uit de hand loopt ja dat uh, ja, dat, dat zou dan uh, beschamend moeten zijn maar ja, ja dan wordt hier dus ook weer naar de machtsmiddelen uh, gegrepen, uh, wat er nu allemaal al verboden wordt maar het is behoorlijk veel ja, en dan zie je dus ook dat, uh, ja, dat dat fascisme en socialisme toch heel erg dicht bij elkaar uh, ligt. Dus dat, je naar, uh, ja, dat, dat het dus heel makkelijk is om naar een grote leider uh, te kijken. Ik denk ook niet dat Nederland daar per definitie van uh, immuun is, zeg maar. Ja, dat het kan ook uh, hier gebeuren onder uh, bepaalde omstandigheden. En het is wel geprobeerd, hè, uh, socialistische revolutie. Uh, ja, en wat dan ook weer grappig is, omdat uh, nou ja, vanuit, de Vereen, vanuit de Verenigde Staten zijn we dus bijna een communistisch land. En dat valt op een mee. Ja, ik, ik, uh, het is sneu voor de bevolking elke keer weer. Wat er ook verder gebeurt. Of het nou. Uh, of je nou in Syrië zit en je wordt gebombardeerd. Of je zit in uh, Oekraïne en je wordt gebombardeerd. Of je zit in Venezuela en je wordt in de steek gelaten door je overheid. Of je zit in de Verenigde Staten. En ik vind weet... het niet erg om in de steek gelaten. Word je maar in de steek gelaten, door, door. gelaten ja. Nou, ik maar in de steek gelaten, inderdaad. Ja, <laughs> nou, ja, nou oké. Okay. Maar dan heb je er ook al op uh, ingesteld. Maar je moet natuurlijk ook uh, beseffen dat... Uh, dat een groot gedeelte van de bevolking zou het niet weten waar ze het zouden moeten zoeken. Uh, uh, dus dat... Ja, en die hebben natuurlijk geleerd handje opbouwen. Ja, ja, en, en, ja en maar dat dan krijgen uh, ze ook uh, niet meer, dus dan zijn ze allemaal beter af in de steek geladen te worden. Het is ze bij het leger zitten nee. <laughs> ja. in de. dan vind het redelijk helemaal een rol Ja, maar uh, ik denk dat je daar wel instabiliteit uh, van krijgt, zeg maar. Uh, ja. Ze hebben wel een rol te wij ja. niet. Yeah. Dat. Uh, ja, we kunnen dan alleen maar blij zijn dat we, dat we zulke uitwasser niet meemaken. Nee, nee, nee, nee. Nou, mijn conclusie is wel van dat je socialisme werkt heel goed zolang je het persoonlijk houdt. Ja, absoluut. Ja, het, ja, het, het so so so ja. Het, ik noem het altijd het persoonlijk socialisme. Nee, maar er zijn ook socialisten geweest die zich uh, uh, bezig gehouden hebben met het onderwerp vrijheid en uh, niet de beperking. Omdat ze dus ook zagen dat in de Sovjet-Unie dat dat geen leven was, zeg maar. Ja, uh. Uh, dat dat wel een hele hoge prijs was. Ja. He, dus. Want het blijft natuurlijk wel zo dat als je dingen gezamenlijk kunt uh, regelen in vrijheid, uh, dan, uh, he, dan, dan heb je wel die voordeel van elkaar. Ja. Alleen, nou ja, waar de libertariërs met name tegen zijn, is een verplichting. En dan zeg ik, op zich is dat ook terecht. Het is toch gewoon terecht. Hè, dat, dat die verplichting gewoon raar is. Met name dus als je dus weet hè, wat de psychologie eh, erachter zit. Hè, van, uh, dat, dat, uh, dat dit gut gevoel, dat het wel klopt. Dat het niet in de haak zit. Zeg maar. uh, uh, ergens op, uh, op uitdraait. Daarom zou ik dan niet uh, volledig uh, alle... Kindjes uh, met het badwater uh, weggooien. In, in kleine aantallen en uh, op basis van uh, vertrouwen en weet ik voor wat, zul je elkaar uh, nog steeds nodig hebben, denk ik. Ja. En zeker ook, ja, in uh, Venezuela nu. Daar zal, zeg maar, de maatschappij, zoals mensen uh, dachten dat het was, uh, tijdelijk uh, zijn, zoals het werkelijk is. Ja. En het is maar hopen dat ze daar uh, goed uh, uitkomen. Maar ja, een van de lugger dingen is ook, hè, waarschijnlijk spelen er ook heel veel internationale belangen mee. Het, het zou mij niks verbaasd als er ook hele smerige kantjes aan het uh, verhaal uh, zitten. Ik geloof niet dat het uh, socialisme zelf is die het uh, failliet uh, in kaart brengt, want dan zou Nederland ook al lang failliet moeten zijn. We ja, hebben het gewoon niet zo gas nog. Hè. Ja, Nederland is wel aardig op weg. Ja. Ja, maar goed. Je kunt uh, gewoon gaan frekken in Nederland. Frekken, frekken. Frekken, ja. Rekenen, ja. ja. En als Nederland echt een socialistische staat was, dan was je lang gefrekt hoor. Ja. Ze moeten ik ergens mee sprekken. Dan was je gefrekt, inderdaad. het en dan gewoon een fucking drinkwater en dan uh, hoop we gaan frekken het we uh, niks meer te <laughs> ja. frekken hebben. Frekken, dat moet er maar niet meer Ja, precies. En dan kunnen de Groningers demonstreren zoveel ze willen, maar we gaan doorgaan met frekken. Ja. Maar ja, ja. ik denk dus ook dus, hè, dat het links-recht-model uh, niet altijd even hoeft uh, te werken. Het gaat met name dan om de psychologie van uh, de onsen en de hunnen die dan uh, in werking treedt. Mm -hmm. ja, en als je zo'n kleine elite hebt die denkt uh, alles te kunnen permitteren, ja, dan dat parasiteert dat op de hele bevolking. Eigenlijk. Volgens mij hebben we in Nederland een kleine elite die uh, dat doet. Absoluut. Ja. Absoluut. En dan, merk je, en dan merk je ook, zeg maar, van, hè, dat, dat uh, mensen dat dus, uh, niet kunnen trekken. Uh, ze gaan dingen tegen de koning uh, schreeuwen. Uh, nee, maar het, uh, het, uh, het, het, het uitzicht ook wel in geweldsincidenten. Uh, en uh, die familiemoorden. Uh, uh, voor een deel zal er ook wel belasting bij betrokken zijn. Yeah? Is, ja, als eierboer, hardwerkende eierboer, helemaal failliet wordt gemaakt door iemand van de NVWA ja. Met een mening. Ja. Dat wordt dan niet bestraft, terwijl als je fuck de koning zegt, dan word je wel bestraft. Ja, nou, daar, daar is dus verder geen mate op, hè. En, ja. en mensen beseffen ook niet van hoe tier eigenlijk onze democratische staat is. Ik, ik had vrij jong, zeg maar, had ik de, de wetsboek voor mijn neus. En heb je ze toen niet in de fik gestoken? Nee, nee, niet uh, Ik wou uh, hè, gewoon nieuwsgierigheid. Ben je, ben je gaan lezen? Ja. Heb je nog steeds nachtmerrie nog zo? Uh... Nee. Oké. Okay. Ja. Maar, eh, uh, waar we dus, uh, <laughs> <laughs> Ja, we staat in ieder geval, uh, hè, het uh, woord noodtoestand uh, en zo wel in. Uh. En daar is weinig voor nodig. In Frankrijk heerst uh, er al, ik geloof, al zo'n twee jaar uh, de noodtoestand. Na uh, die aanslag. <laughs> ja, is dat ja, dat heb zo, hè? He? En in uh, Verenigde Staten. Met, maar dit zijn zeg maar landen die geassocieerd worden met democratie en rechtsstaat. Uh, uh. En de Verenigde Staten heeft volgens mij continu een noodtoestand. Dus ja. het is het niet uh, financieel. Dus dat is en, sinds, sinds Wilsons volgens mij. Ja, er is altijd wel een uh, noodtoestand uh, gaande. Daar niet voor. En dan kun je dus, zeg maar, uh, alle rechten die je dacht uh, te hebben, ja, die kun je dan uh, bij het uh, vuil dat zetten. Hè. Dus ook uh, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vergaring. Daar ja, hadden die founding vader, vaders nog wat op moeten verzinnen, inderdaad. Ja. Nou, ze hadden al het een en ander verzonnen, maar de politie militariseert. En, en, en in de Amerikaanse grondwet staat ook hè, dat. Dat uh, is een of andere act. Ik ben er even van kwijt. Want daarin wordt het. Uh, ...het leger verboden... Om, ja, ja, de militie het is een militie -leger, ja. ja Om uh, materieel... Uh, ...in te zetten uh, tegen de bevolking. Ja. En dat is dus nu de politie. En Nederland wil dat ook graag. En, en, en het zet zo weinig zoden aan de dijk. Je kunt wel met een flinke... arrestatieteam ah, een, uh, ...een paar henneplantjes uh, weten te komen. Maar, uh, ja, maar... Daarmee heb je geen... Uh, ...geen orde. Ik bedoel... Je pakt wel wat aan, maar in de kern ontbreekt er al zeg maar iets. En en uh, bijvoorbeeld uh, stel jezelf eens de vraag van uh, waarom uh, wordt er zoveel in, in bepaalde wijken uh, hennep geteeld? Nou, mensen skouden, ja, mensen schatten wat verdienen denk ik. Ja, natuurlijk is uh, regel is regel, maar de regel hier dan van uh, de hennep, ja dat slaat natuurlijk nergens op. En het is dan ook zo dat uh, zoiets als die drugs, uh, zeg maar, is ook een van de tekenen uh, ja, van uh, hoe een maatschappij in elkaar uh, steekt. Ik weet niet welke socioloog het was. Die zei van, je uh, kunt de staat van de maatschappij herkennen aan hoe ze uh, de gevangenen uh, behandelen. Er zijn wel meer van dat soort signalen. En uh, daar hoort er zeg maar, uh, drugsvrijheid uh, hoort er zeker ook bij. Uh, het is alsof er verschillende periodes van denken op elkaar uh, botsen. Men, men, uh, men, men uh, wil uh, soms terug naar het uh, nationalisme van uh, voor de 20e eeuw ja, van uh, hub, uh, Holland Hub. Men kan uh, de fouten van het systeem kan men, of durft men gewoon niet in te zien. Ja, en, uh, en de neiging is dan ook nog vaak. Om nog meer systeem uh, in te bouwen. Uh, nog meer controleurs op de controleurs, ik weet ik veel wat. Uh, zodat het uh, systeem top zwaar wordt. En iedereen die met het systeem te maken krijgt, er behoorlijk uh, moe van wordt. Want uh, waar het verder ook allemaal om gaat. Uh, ik denk niet zozeer dat het om geld gaat of, of uh, om positie aan zich. Uiteindelijk gaat het allemaal om uh, energie. Word je ergens blij van. Word je ergens moe van? Ja, ik denk, in Nederland uh, zijn genoeg mensen uh, moe van hoe het hier gaat. En het, met name, dus, uh, de berichten van. Uh, nou ja, er was een programma 1 vandaag, ik weet niet hoe het nu heet, vroeger was het dan 2 vandaag. Wordt <laughs> ja, het wordt steeds minder. Ja, er wordt steeds minder. Bezuiniging, bezuiniging. Ja, en dat wordt uh, rond het eten uitgezonden. Uh, en terwijl je zeg maar je prakje naar binnen aan het werken bent, word je met allemaal onoplosbare problemen opgezadeld. Nou, ja. men, men, mensen trekken dat niet, uh, zeg maar. En dat hoort dus ook een beetje bij het seneur uh, uh, van deze nieuwe eeuw van uh, we weten te veel en we kunnen te weinig. Dat is ook een hele oude strategie volgens mij. Om, uh, het idee is dat werknemer komt moe thuis van zijn werk. Dan gaat hij zitten eten, zet de televisie aan. Dan krijgt hij allerlei onoplosbare problemen voorgeschoteld. En dat uh, geeft hem dan net weer de, de, de moed om, om alles over te geven aan de autoriteit. En de volgende dag maar weer naar zijn werk te gaan. Ja, zo moet het dan zijn. Maar het is een soort uh, het is onuitgesproken. Ja, dus ik denk niet dat ze dit hard tegen elkaar uit. Uh... Nee. Uit uh, spreken, maar iedereen speelt, zeg maar, toch wel een rol in de maatschappij. Ja, en, uh, ja, daarbij is de media toch wel de priesterklasse. Die uh, vaak genoeg uh, doen en verderven over uh, de samenleving uh, uitroept. Uh, en en dat, dat heeft ook gevolg. Dat heeft, uh, men, mensen trekken zich dat aan. Ja, goed, maar daar spelen er heel veel dingen uh. Het hele pensioensysteem slaat bijvoorbeeld nergens op. En ook dat wordt uh, een stukje bij beetje uh, steeds afgepakt. En dan hebben mensen ook weer iets om zich zorgen over te maken. En dat is jammer. Want ik denk dat wij uh, in een samenleving zouden kunnen uh, leven. Waarin problemen wel zijn. Maar waarin uh, de mensheid ook geleerd is. Om, om te leren naar hoe je naar die problemen kunt kijken. En constructief in plaats van... Jezelf te laten slopen of uh, de neiging te krijgen dat een ander daarvoor kapot moet. Maar dat je dus veel meer iets hebt van, uh, god hoe komen we hier het uh, beste uit. Ja en ik denk, ik denk dat er daarvoor uh, uh, wat, wat ander tempo ook zou moeten. Ja, Dan doe ik maar wat rustiger aan, maar dat uh, win je uiteindelijk wel weer terug. Uh, dat is een chronisch geluid. Doe het maar wat rustiger aan. Doe het maar eens wat rustiger aan. Verzinbaar maar eens de dingen, weet je wel. In plaats van, ja, nou ik weet het niet. Mensen voelen uh, de verplichting om uh, um, harder te gaan. Maar ja, weet je. Het, het is alsof je alleen maar harder en langer uh, zou moeten uh, werken. En uh, ja, en als het dan gaat om vrijheid, ja, dan zijn er veel meer keuzes in mogelijk. ...leef je maar in een wat minder riant huis bijvoorbeeld. Maar heel veel families kunnen dat uh, al niet eens bespreken. Van uh, woon, je, woon je in zo'n krot, weet je wel? Ja, wat dat betreft zijn mensen dus ook wel uh, vatbaar voor, uh, voor de uitmelkerij, zeg maar. Mensen laten zich ook gewoon pakken en laten zich ook gewoon vangen. Ja, dat is echt aan onszelf. Ja, ik uh, raad in ieder geval graag mensen aan om uh, met een ander uh, oog naar het uh, nieuws te kijken. Ja, en inderdaad ook gewoon te af en toe te vragen: ja, wat kan ik eraan doen? Nou ja, niks. Goed, dan ga ik weer verder, weet dus, je. Ik ga wat, uh, ik ga doen wat, uh, wat ik wel kan uh, aanraken en veranderen. Ja, ja, ja. Dus, maar, uh, dat, uh, wat was jouw idee dan bij de Venezuela? <tie> <tie> <tie> <tie> nee, ik had er verder geen idee bij meer van uh, ja kijk uh, ja, even kijken hoe het in de helft staat weet je wel. Uh. Ja, er waren vroeger altijd van die lovende geluiden, van kijk eens naar Venezuela, je weet wel net of dat ze nu niet met Noorwegen hebben, weet je wel. Nou ja, ik, ik, ik heb zoiets van, nou ik weet nu al hoe het met Noorwegen gaat aflopen, weet je wel. Ja, ja, het ja er zijn is... natuurlijk heel veel politici, ook uh, economen, en uh, bijvoorbeeld in, in Engeland, die, uh, Anton Corbijn die nou zo'n heel populair socialist is, die hebben hem... Waarom komt Corbyn de fotograaf yeah, Ja, Jeremy komt. Oh, yeah. Jeremy, kom maar. Ja, Jeremy, oh ja, yeah, ik denk die fotograaf in je toekomst. Ja, maar het is niet mijn strong point. And, uh, maar die heeft gewoon uh, Chavez nog uh, ja, het zijn, uh, geprezen, want dat zou de, die zou ze wat laten zien, want die ging de welvaart verdelen en de natuurlijke rijkdommen van uh, zou die gelijk onder de mensen gaan verdelen. Ja, er wordt vaak gezegd dat grondstoffen um, eerder een vloek zijn dan een zegen en ja. Ja, bepaalde Groningers zullen uh, het daar misschien wel mee eens zijn. Ja inderdaad, ja. Ja, goede vergelijking inderdaad. Ja. Ja, goed, dan ga ik even afsluiten. Ja. En goed, eh, dames en heren, jongens en meisjes en uh, alle genderneutrale mensen die meeluisteren, ik uh, <lacht> dank jullie allemaal hartstikke voor het luisteren naar deze uitzending. En uh, ja, ook de, degenen die deelgenomen hebben aan deze uitzending, wil ik ook allemaal hartstikke danken voor het deelnemen. En uh, iedereen die ik uh, nog niet bedankt heeft en die uh, meent recht hebben op een uh, bedankje, ik uh, bedank jullie bij deze en voel je niet volledig als jullie die noem. Uh, en ik wens iedereen, uh, iedereen, echt iedereen, iedereen, alle dieren, zoogdieren, noem maar ook, uh, <laughs> een hele vrolijke en vooral vrije week toe. En uh, ja, volgende week zijn we er uiteraard weer. Jo. Hartstikke goed uh, doei weer.